Oké, okay, goedemiddag. Terwijl Tom een chat aan het invoeren is en rustig genereren aan het chatten is... ...gaan wij gewoon rustig beginnen met het vragenuur van vrijdag 12 oktober. Uh, wat gaan we doen vandaag? Um, we beginnen met de vragen die binnengekomen zijn via e -ask. Dan komt Tom met Soundbreak, dat is een memory spel. Dan ga ik een verhaaltje vertellen over de nieuwe Vocalender. opproject uh, ontwikkeld door, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Met medewerking van uh, onze grote vrienden van Visio. Uh, vervolgens komt Tom terug met de Apple Store app. Dus de echte Store waar je dingen kunt kopen app. En dan krijgen we als laatste Nancy met een verhaal over Siri. En vervolgens komen de dingen die we allemaal tegengekomen zijn. Leuk, lief, leed en andere zaken. op het uh, iPhone gebied. Is er nog iemand die van tevoren even iets kwijt wil, dan kan hij dat nu gaan doen. Oké, okay, en dan nog even wat de chat betreft. Ik kan dus niet terugchatten, maar dat zij zo en daar laten we het even bij voor dit moment. Die kunnen we eventueel aan het eind nog eens even uitzoeken of dat uh, werkend te krijgen is. Oké, okay, ik pak even de microfoon. Ik had hem eigenlijk al, maar pak hem nu helemaal. Uh, wat is er binnengekomen via e-ask? Dat zijn drie vragen. Uh, de ene van meneer Rijman over... Uh, de verschillen tussen de volkalender van iPhone en iPad. Nou, dat hebben we als, uh, als item vanmiddag, dus dan komen we daar zeker op terug. De tweede was een vraag over het verwijderen van apps uit de app-kiezer. Of daar nog meer methodes voor waren dan via de home-knop. Uh, de enige manier die ik ken via de home-knop is. Um, Dubbel tikken op de home knop, dan kom je in de app -kiezer. Je moet dan een van de apps dubbel tikken met de tweede tik vasthouden. Dan zegt hij uh, apps wijzigen en dan moet je de app dubbel tikken die je wil verwijderen uit de app kiezer. Dus eerst hem opzoeken en dan dubbel tikken en dan gaat hij eruit. De tweede vraag was van Piet Zuidam, die ging over. Um, of je mij met Navigon routes kon importeren van het internet ja, daar wordt heel veel over geschreven maar volgens mij kan het gewoon niet er is wel een methode via e-mail uh, beschreef iemand en een ander schreef daar weer op terug dat dat helemaal niet wou um, dat is op zich wel jammer het enige wat je kunt is onder instellingen kun je uh, bij routes kun je routepunten vastleggen en routes laden maar dat zijn er wel routes die je zelf hebt vastgelegd. Dus dat kan gewoon van het ene punt naar het andere punt zijn. Normaal plan je een route van waar je bent naar een punt waar je heen wil, dus een, een eindadres. En nu kun je ook zeggen van oké okay, ik wil gewoon een route van de Kramlaan waar we hier in Utrecht zitten naar de Oude Noord waar we vroeger zaten. En uh, simuleer die route maar. Een ding waar ik zelf nog wel benieuwd naar ben. Ik zie hem af en toe wel en af en toe niet. Dat is de routebeschrijving van uh, uh, Ariadne. Ach, niet van Ariadne, van Navigon. Dus dat er echt staat dat je 100 meter op de Kramlaan moet lopen. En dan uh, rechtsaf de Lievendaallaan in, daar weer 200 meter, et cetera. Dus een textueel beschreven routebeschrijving. Ik zal dat binnenkort uh, Navigon dus over bellen. Of iemand mij kan uitleggen of dat ding er nou wel is of dat hij er niet is. Nou, dat waren volgens mij de vragen die bij ias e binnen waren gekomen. Zijn er soms wat meer en soms wat minder? Uh, en kost er dus dan ook wat meer of wat minder tijd? Dan gaan we wat mij betreft verder met Tom. Nee, even kijken. Is er iemand die uh, dat weet van die routebeschrijving van Navigon? Want dan hoef ik Navigon niet te bellen. En mijn probleem is dus soms, dan uh, als ik aan het navigeren ben, dan dubbeltik ik opties... En dan heb ik navigatie beëindigen en zo. En dan staat routebeschrijving helemaal onderaan. Dan kan ik hem dubbeltikken en dan krijg ik een keurig lijstje. En soms dan staat hij er gewoon niet. Oké, okay, we hebben hier dus niet navigol gebruikers die dat weten helaas. Nou, dan gaan we verder wat mij betreft met Tom. Met um, Soundbreak. Oké, okay, uh, even nog een aanvulling. Degene die dat vroeg over de, de apps, dat was uh, Lambert van der Leden, als ik het me goed heb. En inderdaad uh, dacht hij dat de apps waren afgesloten als je alleen maar op de thuisknop drukt. En nou ja, jouw verhaal van de, de appkiezer zal hem zeker helpen. Ja, Soundbreak. Ik ben om te beginnen niet zo'n spelletjesmens. Ik vind het wel leuk om even te kijken of ik er inderdaad iets mee kan. Maar echt spelen, dat geldt ook voor dat mooie spel van Accessibility. Where is my rubber ducky? Alhoewel ik zo'n zwaar grommend monster toch niet echt gauw zou willen typeren als een rubberen eend. Zal je in je bad tegenkomen. Maar uh, er zijn inderdaad best een aantal leuke spellen. En misschien moeten we daar ook eens voor de spelletjes mensen ons wat meer aandacht aan besteden. Uh, wat ik nu heb uh, uh, via iemand gekregen heet soundbreak. Een soundbreak is een soort mastermind. Uh, als ik het goed heb, maar nogmaals, ik zei al, ik ben niet zo'n spelletjesmens... Uh, ...is het met mastermind zo dat je uh, iemand maakt een combinatie van, van uh, pionnetjes met verschillende kleuren... ...en in ons geval met verschillende hoeveelheden stippen, als ik me goed herinner van vroeger. En jij moet dan uh, raden um, uh, hoe zijn, uh, zijn setup is... En uh, dat geeft hij dan weer aan door, door uh, bijvoorbeeld aan te geven of een pionnetje op de juiste plek stond... ...of een pionnetje helemaal niet de juiste kleur heeft. Het doet mij een beetje denken aan lingo met de bekende piepjes. Oké, okay, uh, even kijken of het allemaal werkt hier. Pagina 3 van 3. Soundbreak. A soundbreak. Soundbreak. Soundbreak. Small altericon. Knop. Ik zal even de spraak ietsje langzamer zetten. Da, interpunctie. Verticale navigatie volume spreeksnelheid 25% 20% volume Vertica interpunctie taal tekens even maar even hier in plaats staan ehm um, op mijn scherm zie ik 16 knoppen soundbreak soundbreak is a memory in de mobiele NL soundbreak soundbreak is a memory in dat huze sounds instilled of images nou wat hij zegt is so actual on the buttons to hear the sound that eragone als AOU is over de sounds, AOU should op de butte. Ik zal toch even voor. Um, wat hij zegt is, ik kan hem wel op Engels zetten, maar dat lijkt me niet erg zinvol. Um, Soundbreak is dus een, een audiospel. Je hebt een, een aantal knoppen op je scherm staan, vier rijen van vier. En daaronder zitten verschillende geluiden. En de kunst is dus om die geluiden te combineren. Dus om twee knoppen bij elkaar te zoeken en ook achter elkaar aan te tikken. Die hetzelfde geluid vertegenwoordigen. Ik hoorde al van iemand die het speelt. Die zei van het is dus ook heel handig om uh, bijvoorbeeld je rotor op uh, verticale navigatie te hebben staan. Uh, ik krijg hier dus een, een verhaaltje. Ik zal hem toch even, omdat het Engels is, maar op Engels zetten. Nederlands. U.S. Engels. Soundbreak. Soundbreak is a memory game that uses sounds instead of images. You should touch on the buttons to hear the sound that each one hides. As you discover the sounds... You should touch on the buttons with the same sounds to eliminate the blocks. Oké, okay, dat is dus het verhaal. Small American. Zo, no. he, zo heet die knop. Small American. Small American. 2 3 Small Small Small Small Small Small Small Small Je hoort aan de tikjes dat no. ik dus iedere keer naar een volgende kolom of een volgende regel ga, moet ik zeggen. Small Small Small Touch start to test. To play without the time. Use the pause. Small Ethereum. No. Small, eth small Nog een paar. Uh, Er zit een, een tijdlimiet op, dus je moet binnen een bepaalde tijd uh, je ding gedaan hebben, anders vlieg je eruit. Maar je kan dus ook een soort testmodus uh, uh, instellen om het eens te small, proberen. Small to play without the time, use the pause. Touch start to test. Dus st touch start to test. To play without the time, use the pause. En uh, zonder dat je de tijd uh, wil verbruiken, small, kun je op smaller, de pauzeknop smaller, drukken. Small feedback by email. Start. Score. Time. 99999. 999... 999. Time. Score. De score. Start. Ik doe de start ja. nu. En als het goed is... Soundbreak. Soundbreak is a memory... Feedback by... Small ether... Small, small, small ether... Start. Knop. Pause. Zo. Nu staat hij erop. Nu zoek ik... Small ethericon. De eerste knop. Ik tik hem dubbel. Ja. Small Even kijken wat ernaast zit. Small aetherican. Small redican. Oké. Okay. Small aetherican. Small redican. Small aetherican. Dit is de. Small Dit is 4 en 2 zouden hetzelfde zijn. Ik tik dus nu 4. En ik ga redican. nu gauw naar. Small, twee. Small En nu Small zouden aetherican. die dus verdwenen moeten zijn. Small aetherican. Small aetherican. Small aetherican. Small, aetherican. Small aetherican. Small, small. Dat is dus ook zo. Ik zie dus, ik hoor nu aan, aan, aan het, uh, de tikjes en op mijn scherm constateer ik ook dat er een paar uh, uh, van die knoppen zijn verdwenen. En de kunst is natuurlijk om je hele scherm leeg te krijgen. Dit is zo ongeveer wat ik van het spel begrijp. En nou, ik zou zeggen veel speelplezier. Staat er ook iets bij die score nou, Tom, onderin? Ik ga even kijken. Smaller small, smaller therapy. Small African. Small, small Pop. Score. Time. 15. 15. 21. Ik heb nog niet helemaal door wat die, wat die getallen precies betekenen. 15. Time. Score. Je score en time. time. Dus. 15. 15 zou dan de score zijn. 10. Oh, en de tijd loopt nu terug. Dus het kan best zijn. 15. 6. 5, 4, 3, 2, 1. En nu is mijn tijd is op en de game is over. Dus je ziet inderdaad onderaan de um, uh, score en de time. Ik vind het op zich wel grappig, dit soort spelletjes. Ja, ik ben ook niet zo'n spelletjesmens, maar ik kan me voorstellen dat mensen dit uh, inderdaad echt leuk vinden. En ik vind het een goed idee om te kijken of we iedere keer eens een ander spel erbij kunnen halen, want er zijn er geloof ik veel meer. Oké, okay, zijn er nog meer vragen over dit spelletjesverhaal van Tom? Wat ik er wel grappig aan vind, ik heb hier op mijn computer, ik heb net nog even getest of het werkt. terwijl we jaren geleden, ik denk dat het al ongeveer tien jaar geleden is, hadden we dit voor de pc ook al, hè. Memo Sound NL, dat was door Belgen ontwikkeld. En dan uh, moest je letters intoetsen en dan zat onder die letter een geluid en dat kon je nog instellen op dierengeluiden of op huishoudelijke geluiden en weet ik veel wat allemaal. Dat was heel grappig. Er staat overigens geen tijdlimiet op volgens mij. Maar goed, het is, het is inderdaad grappig. Uh, het kost trouwens, als ik het me goed herinner, 79 cent. Oké, okay, nou, we gaan gewoon eens kijken wat we nog verder aan spellen kunnen doen. Ik vind het ook wel leuk. Ik pak de microfoon en dan gaan we over naar de kalender van uh, de vrienden van Visio. Ja, daar heb ik hem. De Vo-kalender. Ik kreeg al een succesmailtje van uh, Timon van Hasselt over de... Uh, dat ze hem gingen reviewen. En hij bood ons aan om een gratis reviewcode te geven. Om dat uh, te gaan doen. Die schijnen reviews te kunnen krijgen. Maar ik had hem vanmorgen al gekocht. Ik kon overigens vanmiddag geen mailtje posten. Ik hoop dat... Uh, of nee, Astrid heeft dat voor mij gedaan. Want mijn Yahoo account is... Uh, een beetje van het padje af. Die stuurt mail terug en... Uh, met de simpele boodschap, don't accept, don't understand en dat soort dingen. En soms snapt hij ook van, nou, ik, uh, je kan gewoon niet posten in VOA. Maar ook gewoon echt hele, sorry, don't understand mailtjes. Geen idee wat er aan de hand is. Ik heb geschreven en opnieuw nieuw ingelogd en dus ik hoop dat ik wat uh, van de mannen hoor. Oké, okay, de VO-kalender. Er zijn natuurlijk heel veel klenders. En wat ze getracht hebben is een, uh, een klenders voor iPhone en iPad. En dan een antwoord op de vraag van Kees. De iPad-versie um, is beduidend verschillend van de iPhone-versie. Omdat die uh, met name gericht is op slechtziende en veel grotere letters en veel grotere uh, knoppen heeft. De iPhone-versie. Stil maar. Oh, jij moet ook langzamer. Dan. 20%. Dat is wel Dat lijkt me een heel behoorlijke De VO-kalender. Ik doe hem dubbel tikken. Oh, dat was. Instellingen, VO-kalender. Van vandaag, 12 oktober. Dat is heel raar trouwens, ik heb al heel wat gedubbeltikt op een iPhone en zo af en toe als je hem niet in de echt goede houding hebt, dan of het de goede stand hebt, dan, dan maak je er niks van. Even kijken, om te beginnen geeft hij, uh, ik zal even, nee, ja dat doe ik wel even. Even van het begin even uit de appkiezer gooien. Dan hoor je de... Het verhaal bij het opstarten. 0. 3 nieuwe onderdelen. Instellingen 0, 13 nieuwe onderdelen. Dan moet ik 13 nieuwe onderdelen. Ik zal hem even iets dichterbij zetten dan. Horen we hem wat beter. DC-confiance. Ja, dat gaat goed. Hoppa. Berichten. Pavina 1 van 9. 25% 0, 3 minuten, dat klopt nieuwsmaak. 3 ops. Pagina 1 van deze. Pagina 2 van deze. 3 of 4 Telefoon. Dat verschuift toch wel. Pagina 3 van deze. Je mag niet. Oh, ik dubbel tikken. Je hoeft hem niet naar boven te verschuiven. Pagina 6 van deze. Pagina 7 van deze. Pagina 8 van deze. Pagina 9 van deze. Veel op Kruimberg. Ik tik hem dubbel. Veel. De week van vandaag vrijdag 12 oktober. 16 afspraken. Op maandag, dinsdag. Nou, nou, ik had gedacht dat ik een verhaal daarvoor zou krijgen. Er staat een uitlegverhaal voor dat het een speciale voice-over versie is van een klender. En je kunt de gewone voice-over gebaren gebruiken, maar dat het nog sneller kan dan normaal. Dat is de samenvatting. Wat staat er op het scherm? Linksboven staat een samenvatting van de week. De week van vandaag vrijdag 12 oktober, 16 afspraken. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dus dat is in feite de samenvatting van de week die linksboven staat. Daaronder heb ik een instellingenknop. De week van vandaag vrijdag 2, instellingen, knop. En daaronder heb ik lege ruimte. Aan de rechterkant heb ik de dagen van de week boven elkaar. Maandag 8, 2 afspraken. Nee. Woensdag 10, 4 afspraken. Eva verhaars een half negen in de ochtend. Verhaal voor Erik 9 in de ochtend. Dit is een test voor de focusagenda. Kijken of hij zingen wil met een plan vier in de middag. Heb nee. Donderdag 11, geen afspraken. In binnen rondwaarts loopt over 10 in de ochtend. Z Zondag 14, zaterdag 13, geen afspraken. om omdag te openen. Dus dat kan ik op die manier, kan ik er gewoon langs roetsen. Nou, dat vind ik, vind ik wel leuk. Um, stel ik wil een afspraak maken. Nou, nee, eerst even de instellingen. knop. En het idee wat ze dus hebben, is dat je het ding in één hand hebt en dan met je rechterduim. ...gewoon langs die... ...dagen kunt... ...en ook met je rechterduim naar die instellingen instellingenknop... ...en ook naar die samenvatting. Dus ze, ze... willen dus dat je met één hand die feiten kunt bedienen... ...en er snel in kunt kijken. Nou, dat is op zich best een grappige basisgedachte, vind ik. De week terug, ...instellingen... Knop. doe ik dubbeltikken. Instellingen. En ik ga naar rechts vegen Links en rechts onderin Ik kan dus links en rechts omdraaien voor de mensen die linkshandig zijn. Dan komen dus de dagen aan de linkerkant van het scherm te staan. En de instellingenknop en de samenvatting aan de rechterkant. Help. Terugknop. Een help en een terugknop. En de terugknop zit bij deze applicatie altijd links onderin. Versie in 0.1.1 Copyright 2012 BVista BV Ontwikkeld in samenwerking met koninklijke Visio. Dat was de makers En de help hebben we ook nog Even kijken wat dat Vero Calendar is speciaal ontwikkeld voor voiceover Vero Calendar is speciaal ontwikkeld voor voiceover Ik ga door naar rechts Vero oh. Calendar is speciaal ontwikkeld voor voiceover U kunt Vero Calendar bedienen met de voiceover bewegingen die u gewend bent het kan echter nog sneller. Het scherm is verticaal verdeeld in twee helften. Alle knoppen staan recht onder elkaar. Als u de iPhone bijvoorbeeld in uw rechterhand heeft liggen, kunt u met uw duim het rechtergedeelte van het scherm van boven naar beneden aftasten. Met een enkele tik van uw linkerduim kunt een knop activeren. Na enige gewenning navigeert u zo nog sneller door uw agenda. Linksonder staat altijd de terugknop zodat u ook deze met uw rechterduim kunt bedienen. Linksboven vindt u altijd een samenvatting van de scherm in hand. Als u linkshandig bent dan kunt u via instellingen links en rechts omdraaien. Tekstveld ja, dat was de help en dat zijn ook alle instellingen tevens. Ik veeg door, heb ik een terugknop. Instellingen. Links en rechts instellingen. Heb ik hier ook nog een terugknop? Ja, ik heb hier ook nog een terugknop. De week. Acht, twee ik heb acht, nu alleen acht, geen, geen statusbalk meer. Zodat ik nu niet even kan kijken hoe laat het is. Dat vind ik wel jammer bij deze app eigenlijk. Ik vind het sowieso wel prettig om een statusbalk, een statusregel te hebben. Of statusbalk te hebben. Dat je de icoontjes van daarvan kunt blijven bekijken. Nou, het maken van een afspraak. Ik wil een afspraak maken voor zaterdag. Ik zoek dus... Uh... Nee, voor volgende week zaterdag wil ik een afspraak maken. Schreeuwe andere maand. Onder die... Zondag 14, geen afspraak. Dagen vooruit. van de week staan een. Spring naar andere maand, knop. Spring naar andere maand,. Week terug, knop. Week terug, week vooruit, knop. En een week vooruit. En dat was het. Ik dubbeltik de week vooruit knop. De week van 15 oktober volgende week 15 afspraken. Op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Nou, ik heb daar zaterdag wel een afspraak, zondag dus niet, dus kan ik zondag een afspraak maken. Zaterdag 20. Zondag 21, geen afspraken. Ik doe hem nu. Dubbel tikken. Zondag 21 oktober, geen afspraken. Invoeren, nieuwe afspraak, knop. Invoeren, nieuwe afspraak. En ik ga weer vegen. Inspreken nieuwe afspraak, knop. Inspreken nieuwe afspraak. Nou, dat is wel, vind ik, uh, iets moois. Dat je dus ook gesproken afspraken kunt inspreken. Terug, knop. Dat je dus gewoon, ja, gesproken afspraken kunt inspreken. Nee, klopt wel. Invoeren, nieuwe afspraak, knop. Ik geef een nieuwe afspraak 2021. invoeren. Invoer een nieuwe afspraak. Ik doe hem dubbel tikken. Kies dagdeel. Kies dagdeel. Ochtend. Middag. Avond. Nacht. Terug. Plop. Nou, voor de avond. avond. Kies uur. Kies uur. Zes uur in de avond. Zeven uur in de avond. Acht uur in de avond. Negen uur. Terug. Tien uur in de avond. Elf uur in de avond uur En die zitten dus allemaal weer in de rechterzijkant. 1 uur in de 10 uur. 9 uur in de Nou, 9 uur. Zeg mooi. Doe ik dubbeltikken. tikken. minuten. Dat zit ook weer in de rechterzijkant. over 9 in in de avond. voor 10 in de Ander aantal minuten. Nou. Gewoon 9 uur scherp. Een testafspraak hoofdletter T op E, W e, e, Z S F, e, D, T voel tekst in tekstveld Beweeg beweegbaar test gereed knop terugknop voel tekst in en die gereed knop hoofdletter T gereed knop die gereed knop zit aan de rechterkant in het midden ongeveer en de terugknop zit daar vlak onder dus je zit, in dit scherm zit hij niet links. Dat komt omdat ze dat tekstveld in het midden van het scherm hebben gedaan. Hoofdletter T. T. Voer tekst in. Greet knop. Ik doe de gereed knop dubbel tikken. Afspraak opgeslagen. Test. Zondag 21 oktober 9 uur in de avond. Test. 9 uur in de avond. Tip dubbel om te openen. Invoer een nieuwe afspraak. Knop. Terug, Knop. Dus ik kan hier kiezen tussen het invoeren van een nieuwe afspraak. Nou, gaan we ook maar eens even een... Inspreken, nieuwe afspraak, no. Een afspraak inspreken. inspreken nieuwe afspraak, no. Ik doe hem dubbeltikken. Dit is een testafspraak met de VOL-kalender. Dit is een testafspraak met de VOL-kalender. Nou, dat klinkt zeer acceptabel. Zondag 21. En die staat op zondag. Als ik nu zondag, terug ga. De week van 15 oktober, volgende week, 17 afspraken. Op maandag, dinsdag, zaterdag 20, 2 afspraken. En ik zoek de zondag op. 20, twee afspraken. Dit is een testafspraak met de vol kalender. En hoor ik dus meteen mijn gesproken afspraken. Nou, dat kan heel snel werken, test denk ik. 9 uur in de avond, tik dubbel om dag te openen. En test 9 uur in de avond, tik dubbel om dag te openen. Uh, je kunt afspraken maken en je kunt ze ook verwijderen. Ik ga die spraakafspraak verwijderen. Ik doe hem dubbel, Ik doe eerst die dag dubbel tikken. Ik zit nu weer in het basisscherm. Zondag 21 oktober, Twee afspraken. Ik... Dit is een testafspraak met de volkalender. ...tip dubbel om te openen. Test, meer van eerder. Even kijken hoor. Terug, knop. Inspreken, nieuwe afspraak. Oh ja, dus dit scherm. Hier kun ik weer nieuwe afspraken maken. Ik doe hem dubbel tikken. Dan gaat hij open. Ik ga naar rechts schreven. Dit is een test. Geen tijd. Tip dubbel om te wijzigen. Ik had er geen tijd aan gehangen. Het was gewoon een soort hele dag afspraak. Zondag 21, meer eigenschappen. Knop. Terug. Knop. Verwijderen afstaat. Knop. Dus daar kan ik hem ook weghalen. Ik ga nog even bij die meer eigenschappen kijken. Terug, meer eigenschappen. Attentie. Let op. Dit opent het detailscherm van de standaard standaardagenda dat zijn eigen indeling heeft. Dus daar zeggen zij ze van nou, je krijgt nu. Oké, okay. knop. Nou, deze waarschuwing zou ik op zich graag uit willen zetten. Wijzig. Melding. En hier heb je. Agenda. Kalender. Beschikbaarheid bezig. URL. tekstveld Audio message. Het is gelijk aan één. tekstveld Verwijder activiteit. Knop. Hier is dus we het gewone standaard scherm waar je met je terugknop. Melding. Geen. Annuleer. Knop. Je, je annuleren knop, sorry. Waarschijnlijk weer terugkomt okay. in Dit is een de afspraak. Geen tijd. Zondag. Meer even Terug. Verwijderen. Afspraak. Knop. Ik doe hem verwijderen. Bevestig. Verwijderen. Verwijderen. Knop. Ik verwijder hem opnieuw. Afspraak zondag 21 oktober. In afspraak. Er staat nog één afspraak. Test 9 Dat is die test om 9 uur. uur avonds. Die haal ik ook weg. Test 9 Die moet ik dubbeltikken. Afspraak test, test, 9 uur. zondag 21 op meer eigenschappen, Terug. Knop. Verwijderen. Afspraak 5 Nieuw eigenschappen. Knop. Terug. Verwijderen. Afspraak, attentie, Bevestig verwijderen. Verwijderen. Knop. Afspraak verwijderd. Nou, volgens mij zijn dit de meeste opties van de Volkalender. Oh, ho, ho, ho, ho. ho. Um... Nou, graag jullie reacties en vragen. En zo'n kalender, die zit dus... Uh, Dat is misschien wel even goed te vermelden. Zo'n kalender is alleen maar een schil over de uh, iPhone-kalender heen. Dus alle afspraken die in je iPhone-kalender staan... ...staan ook automatisch in deze kalender. Maar ook alle synchronisatie uh, dingen staan in deze kalender. Dus als je uh, gezamenlijk met een aantal collega's een agenda hebt... een Google Agenda bijvoorbeeld... en daar worden afspraken ingezet... dan komen ze ook automatisch in de Apple iPhone Agenda terug... of de Agenda Database. En dus alle schillen over die database... Uh, kunnen dan meteen gebruik maken. Dus het is niet zo dat van al die synchronisatie opties dat die door iedere app bouwer opnieuw gedaan moeten worden. Ik zou zeggen brand los. Ja, ik brand los... Uh, nou, uh, twee vragen zijn al beantwoord, omdat jij terechtkwam bij die uh, uh, meer eigenschappen. Want ik vroeg me af of je dus inderdaad een uh, agenda kon kiezen en uh, om een afspraak in weg te schrijven en of je er een, uh, een alarm aan kon hangen. Nou, dat kan dus, omdat je dan in het gewone gedeelte terechtkomt. Wat ik me nog wel afvroeg is of je in uh, Volkalender zelf ook nog de agendas kunt kiezen die je wil zien. Uh, of dat je dat dan in de uh, gewone agenda app van de iPhone eerst moet doen. Omdat ik uh, ook wel eens, uh, uh, ik weet ook niet of je in volkalender hoort uh, in welke kalender of in welke agenda de afspraak staat die wordt voorgelezen. Dat is eigenlijk ook een vraag voor mij. Um, en nog een vraag. Wat ik eigenlijk iedere keer mis en wat ik bij de Nokia zo plezierig vond was dat ik... Uh, ...meerdere afspraken tegelijk kon verwijderen. Dat ik bijvoorbeeld kan zeggen van... ...ik wil de afspraken van vorige week tot ver in het verleden in één klap wissen. Uh, ook hier heb ik dat weer niet in deze kalender gevonden... ...maar dat kan ermee te maken hebben dat dat in de iPhone sowieso dus niet gaat... ...met de gewone agenda-app. En uh, omdat dit dus gewoon een schil is. Uh, eerst even de tweede vraag. Nee, het, het is technisch zeker mogelijk om dat gewoon te doen. Want je kunt gewoon afspraken zoeken. Dus je kunt een periode aangeven waar tussen je afspraken kunt weggooien. Uh, alleen dat is gewoon niet geïmplementeerd in de gewone agenda. En dat had best in deze schil geïmplementeerd kunnen worden. Of in een andere schil. Je hoort inderdaad niet. En dat is op je andere vraag. In welke kalender of welke agenda afspraken worden aangemaakt. En als je meerdere agendas hebt. Is dat zeker welzinnig. Of in welke kalender afspraken staan. Beter gezegd. Volgens mij uh, maken zij gewoon in de standaard kalender afspraken aan. Anders zou je ook nog een scherm tussen krijgen. Wat... Uh, een agenda keuze zou moeten zijn. Nou, het zou misschien kunnen dat wanneer je een nieuwe afspraak aanmaakt, dat voordat je hem opslaat je ook daar de knop meer instellingen hebt, of hoe heet die, meer eigenschappen en dat je daar al dan de agenda kiest voordat je de, de afspraak opslaat. Misschien, ik weet niet of er tijd voor is dat je nog even probeert een nieuwe afspraak te maken en kijken of als je de, de tekst gaat invoeren... of daar ook al een knop uh, meer eigenschappen zit? Ja, kan ik even doen. Dat zou inderdaad een logische plek zijn, ben ik met je eens. Even kijken. Ik start hem er even op. Ik vind overigens wel dat hij, dat hij lekker snel start... als ik hem vergelijk met de... Kalender die ik zelf gebruik, de Call Alarm, die doet er knap lang over na de laatste update om te starten. Dat vind ik echt irritant. Dit gaat wels, wel snel. Weer terug. Knop. Zondag 14. Spring naar andere maand. Knop. Zondag 14. Spring naar andere maand. Oh, die is ook, ook nog heel even aardig trouwens, die, die springt naar andere maand. Oktober, november, december, januari 2010. Dus daar kun je gewoon oktober. door een lijstje maanden vloepen. Oktober. Ik pak oktober. De week van 15 oktober, volgende week, 15 afspraken. Op maandag, vrijdag 19, 3 afspraken. Geen water zonder tijd. Oh, het is nu Zondag al oktober. 20. Geen afspraken. Ten Soms afspraken. ben ik ook niet zo slim. Zondag 21 oktober, geen afspraken. Invoer een nieuwe afspraak, inspreken, nieuwe terug. Nee, hier heb ik verder niks. Zondag 21, invoer een nieuwe afspraak. Invoer een nieuwe afspraak, gisteren. Ochtend, middag, avond, nacht, terug, afspraak afspraak zonder tijd. Terug, middag. Middag. ...kies uur uur middag. Twee uur middag. de middag. Twee uur Twee uur. middag. de Twee uur in. de Tekstveld. middag. Twee uur middag. Twee uur middag. middag. Twee uur middag. Ik zet er even een W in. Het zou kunnen dat. Ze hebben nu de, de return toets rechtsonderin hebben ze ook gereed gemaakt. Als ik die dubbel tik, dat dan het toetsenbordje weggaat. Nee, als ik hier dus bij wil, dan moet ik deze afspraak dus dubbel tikken. Tik Afspraak. W, twee, twee uur in de middag, zondag 21 oktober, meer eigenschappen, knop. Dan kan ik daar wel bij. Wijzig, annuleer, knop, wijsig, verbind. En hier heb je de... hoofdletter W, tek, locatie, tek, begin, einde, zondag 21 oktober, 15. Ja, hier kun je het dus wel in een andere kalender zetten als je dat wil. Herhaal, ja, nooit, genodigde, zin, melding, zin. agenda, kalender. Kijk, die kunnen gewoon dubbel tikken en de, no. krijg je een lijstje. No. En zo verder. No. Je. Dus het kan wel, maar dan moet je die afspraak nadat je hem gemaakt hebt even dubbel tikken en dan kom je bij de meer opties. De andere vragen. Ja, nou, ik nog even en dan laat ik hem los. Nee, ik, ik snap het en ik, ik, ik begrijp misschien ook wel hun filosofie. Uh, want als je dat uh, hier pas doet en in het, het hoofdscherm, zal ik maar zeggen, zo compact en kort mogelijk houdt, kun je heel snel een, uh, een afspraak uh, invoeren. En vaak heb je toch altijd de standaardkalender waar je de meeste dingen in zet. Prima, uh, Dirk, ik vond het mooi. Dankjewel. Ja, wat ik er nog even als opmerking over wou maken... ...wat misschien wel zou kunnen zijn... ...dat als jij hem verplaatst naar een andere agenda... ...of hij dan ook zo slim is... om hem uit die hoofdagenda weg te halen... ...of dat je hem dan dubbel hebt... ...want daar was hij natuurlijk al opgeslagen... ...dus het zou zomaar kunnen dat hij dan... Uh, ...ineens dubbel in je agenda staat. Dat denk ik niet, Bruno... ...omdat je dat, uh, dat verplaatsen dan in de, in de normale... Uh, laten we maar even zo zeggen... ...de normale agenda-app doet... Uh, want je, dat, dat zei je ook, je komt dan in het normale schermpje dat je al kent wanneer je een afspraak wil wijzigen. En op je, uh, je, als je dat gewoon doet op je normale agenda, dan wordt die ook verplaatst en niet gedubbeld. Dus ik vermoed dat dat hier dan ook het geval is. Omdat je eigenlijk gewoon dan terug bent in je normale agenda-app. Oké, okay, en dat is ook zo, Tom, als je een bestaande afspraak verplaatst... want daar gaat het hier dus om. Hè? Je hebt hem eerst eigenlijk in de foute agenda gezet... om het maar even simpel te zeggen. En dan ga je hem verplaatsen naar een andere. En als dat inderdaad werkt, dan, ja, dan heb ik niks gezegd. Want dan werkt het hier ook gewoon natuurlijk. Ja, dat zou eigenlijk moeten werken omdat je in het wijzigscherm zit. Dus je wijzigt hem en... Uh... Nee, nee, Bruno, volgens mij moet dat gewoon werken. Kan niet anders eigenlijk. Oké, okay, dan gaan we het eens proberen. 15 dat, dat lijkt me erg erg gauw geprobeerd. Heb ik hem hier nog staan? Jawel. De telefoon, VO-kalender. VO-kalender, hij staat toch snel. De week van vandaag vrijdag 12 oktober. Spring naar andere maand. Zondag 14. Geen afspraken. Zondag 13, Geen afspraken. Vandaag vrijdag 12. 3 afspraken. Zaterdag 13. Zaterdag. Zaterdag Invoeren nieuwe afspraken Invoeren nieuwe afspraak. ochtend 7 uur in de ochtend. 7 uur. Doen we eens wat raars, raad. 7 uur Deze heet dan even. Gewoon. Een heleboel T's. Gereed. Gereed. Afspraak opgeslagen. TTTT. TTTTT, 7 uur in de ochtend, tik dubbel om dat... Tik hem dubbel. TTTTT, 7 uur in de ochtend, zaterdag 3, meer eigenschappen, terug, meer eigenschappen. Wijzig, anu, wijzig, verweet. TTTTT, locatie, herhaal, genodig, melding, agenda, beschikbaarheid, agenda... Dan zet ik hem even in een agenda die ik normaal niet zie. Agenda, gereed, van mijn pc, agenda, agenda, doelkarendaar, doelmeelbewarekant... Koptekst. Doe door mail, Context. Koptekst. Dan zet ik hem in die agenda. Kijk, extra dat gemail.com. Doe door mail, bewaren. Agenda. Geselecteerd. Kalender. de. maak je niet een Calendar. andere agenda's selecteren. Kijk, extra dat Doe door het Doe door mail, bewaar het Annuleer. Knop. Gereed. Knop. Gereed. Wijzig. Annuleer. Nope. Wijzig. Gereed. Als nope. Gereed. Afspraak. TTTTT TTTT 7 uur in de ochtend. wil om te wijzigen. Nou, ik weet het niet zeker of hij het goed doet. Of hij verbiedt mij gewoon het daarvan. Uh, agenda te wisselen. Want hij wilde daar niet even een andere agenda selecteren in het ding. Wat ik er, uh, nog wat kanttekeningen bij vond. Ik vind het is een algemeenheid dat je niet. Uh, ja zo'n terugknop die zit overal linksboven en ik heb ik wel zoiets van zet hem hier ook linksboven maar dat is misschien een beetje persoonlijk. Wat ik uh, denk ik wel zeker vind en weet is dat er een knappe prijs aan hangt en dat uh, hij kost 7,99 euro. En dat vind ik echt heel behoorlijk voor een, uh, dik betaald voor een agenda eerlijk gezegd. De normale agendas die kosten of niks of 79 cent of een keer 2 euro. Dus qua prijs steekt hij in ieder geval met kop en schouders boven de rest uit. En ik kan me voorstellen dat mensen hem gewoon makkelijker vinden... om um, tijden in te vullen dan met die gekke schuifdingen van de gewone Apple agenda. Dus de prijs vind ik uh, gewoon eigenlijk te hoog. Ja, leuk. Ik dacht van zal ik nou als echte Hollander dat ook nog even roepen... maar dat heb jij ook voor me gedaan... Dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de markt. Want de markt is natuurlijk niet zo groot. Uh, ik heb me daar ook al over verbaasd. Uh, als het ging om de bijvoorbeeld de DC-apps. Uh, zoals uh, Voice of DC en Indeci. Die zijn ook al allemaal behoorlijk aan de prijs. als je het vergelijkt met de gemiddelde prijzen van de apps. Ja, misschien dat hier wel dezelfde reden geldt. Um... Want wij zijn bijvoorbeeld zelf met een appje bezig wat afspraken uitspreekt voor uh, uh, autistische mensen. En daar moet je een library voor kopen. En daar is gewoon gespecificeerd als je die library gebruikt. Dan is de minimale prijs die je mag vragen is 1,89. En daarvan is 30% voor de librarybouwer. 30% voor Apple. En 30% voor de ontwikkelaar. Dus uh, als je die minimale prijs aanhoudt dan... Uh, Word je daar niet rijk van. En ik weet dus niet of ze dergelijke libraries hier ook gebruikt hebben. En die gebruiken ze bij Daisy boeken wel. Daar gebruiken ze speciale kant-en-klare Daisy libraries van uh, daisy.org. En voor dat soort libraries moet je gewoon dik betalen. Dus vandaar dat ze dan daar ook een dikke prijs aan hangen. Denk ik. En ik weet niet of dat hier geldt. Ja, dat is, dat, is, dat is ook heel duidelijk en, en, en wat ik net al zei, de markt is gewoon natuurlijk een stuk kleiner. En dan wordt vanzelf uh, uh, je prijs hoger, daar ontkom je niet aan. Ja, of je zet hem gratis neer. Oké, okay, uh, Tom, jij kwam met de Apple Store app, daar weten ze overigens ook wel van prijzen. Dus uh, we blijven bij de hoge prijzen. Mag ik nog even tussendoor uh, Dirk, Roger hier, goedemiddag. Um, um, ik heb hem uh, inderdaad ook uh, gedownload gisteren en ik ben er uh, even mee aan het stoeien gegaan. Ik moet zeggen, um, ik heb me nooit echt verdiept in de, de standaard agenda die zeg maar, in de iPhone zit. Uh, wat mij wel erg opvalt in deze agenda is dat het heel erg snel gaat en makkelijk gaat. Ik hoorde jou straks een, uh, een, een dingetje noemen wat mij in eerste instantie ook opviel. Dat was over de statusregel uh, bovenin hoe je noemen, dat je die kwijt bent. En wat ik ook wel uh, eigenlijk mis, wat ik jammer vind, is dat je bijvoorbeeld de weeknummers niet uh, ziet. Hij geeft dus aan uh, um, uh, vandaag de week van vrijdag, uh, wat is het, 11 uh, oktober. En uh, ik weet niet of jij, uh, jij daar achter gekomen bent, maar de weeknummers die. Um, ja dat is jammer, die, die zitten er niet in. Weet je, je, krijgt wel een post dat ze zeggen van uh, in weken, uh, weet ik, 43. Weet je, en dat, is, uh, dat vind ik een, uh, eigenlijk ook een nadeeltje. Voor de rest uh, moet ik zeggen, uh, werkt die eigenlijk prima en lekker snel. Ja, en waar jullie het net over hadden, de kostprijs, helaas. Uh, ja. Ik ben het wel met je eens die weeknummers. De andere kant is het bij het ontwikkelen van software en van apps geldt dat denk ik ook. Uh, je moet altijd heel stringente keuzes maken. Van wat wil je nu? Wil je iets heel simpels maken? Wat gewoon straight is en geen toeters en bellen? Of wil je iets maken waar juist heel veel toeters en bellen aan zitten? Want als jij met weeknummers komt dan moet je ook alweer een instelling hebben of je dat wel of niet wil. En je moet een instelling hebben of je... Um, dat in de Amerikaanse of in de Europese uh, weeknummerversie wil. Dus op een gegeven moment heel veel toeters en bellen geven ook heel veel instellingen. En nou ik dat roep ga ik even kijken of die ook nog bij... Nou dat doe ik straks onder Tom verhaal van de Apple Store. Of die ook nog in de instellingen staat van Apple of daar misschien nog uh, in de algemene instellingen dingen ingesteld kunnen worden. Dat stond, maar daar heb ik nog even niet naar gekeken. Bijvoorbeeld het herhalen van afspraken kun je hier ook niet makkelijk instellen. Maar dan krijg je weer van wat willen met het herhalen. Weer dat alleen maar iedere week. Of weet dat ook iedere drie dagen kunnen. Of iedere oneven zondag. Of... Dus ik denk dat ze nog wel heel veel ideeën hebben gehad. Die ze in de app in wilden bouwen. Maar dat ze eerst eens voorzichtig wilden proberen. Of een simpele strekte app gewoon te verkopen was. Nog andere vraag, Ik was jou trouwens vergeten. Dat is niet zo erg. Dus eerst nog even een andere vraag over de... Agenda app en anders gaan we verder met Tom. Ik probeer te vragen, hoe heet die? Ik probeer hem te zoeken. Ik weet niet hoe je het schrijft. Je schrijft het VO-kalender. C-A-L-E-N-D-A-R. C -A -L -E -N -D -A -R. En met een spatie hebt dus VO-spatie-kalender op zijn Engels. Ja, ik had alleen VO ingetikt en uh, dat brengt me trouwens dus even tussendoor. Um, sinds iOS 6 is de, de, de App Store, niet de Apple Store waar ik het zo over heb, maar de App Store enigszins gewijzigd. En uh, in mijn optiek ook best op een prettige manier, omdat als ik, ik had dus even VO alleen maar ingetikt en toegekeken wat hij allemaal vond... En vroeger vond hij dan een heel rijtje onder elkaar. Nu heeft, heb je dat als het ware in een soort uh, schuifje zitten. Waarmee je dus uh, uh, de namen heel snel achter elkaar kunt horen door erop te gaan staan en verticaal te vegen. Zo'nzelfde schuif die je hebt als je van uh, pagina 1 naar pagina 2 wil of een tijd of een datum wil instellen in de kalender zoals die nu is. Dus dat is voor mij sowieso al een verbetering van de, de App Store. Maar we gaan het nu hebben over de Apple Store. Ja, de Apple Store is een app die het uh, uh, eigenlijk weer, ja, zoals veel apps dat toch zijn, ook een soort schil zijn over een website heen. De Apple Store is een schil die over de website van Apple heen ligt, de Apple Store. Ik begin meteen weer even met wat mij betreft de nadelen. En een van de nadelen is dat het mij nog niet is gelukt om iets te kopen. Dat komt omdat ik geen creditcard heb. En dat wordt wel van je verwacht. Uh, je kunt ook kopen met wat zij noemen. En daar, dat is, ik weet niet hoe lang dat er nu al is, maar noemen ze EasyPay. Easy Pay Bonnen of EasyPay. Ik heb even gekeken, want ik, ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. In sommige opzichten loop ik behoorlijk achter, denk ik. Maar EasyPay is een methode dat je met je iPhone heel snel dingen kunt uh, kopen. Uh, zonder tussenkomst van een verkoper. Je ziet iets en uh, je kan het gewoon uh, uh, blijkbaar via je iPhone daar iets mee doen. En dan is het gekocht. Maar dat geldt dus alleen maar voor de goedkopere dingen. Voor accessoires stond erbij. Ik heb even snel erop gegoogeld voordat we begonnen. Dus er valt ongetwijfeld nog meer over ICP te weten. Maar de, de uh, Apple Store is dus vooral interessant als je een creditcard hebt. Ik zei het net al. verwar de App Store niet met de Apple Store. De App Store is om apps te kopen. De Apple Store is om producten te kopen. Ook wel software, maar vooral hardware. Mm -hmm. Soundbreak. Apple Store. Apple Store. Oké, okay, we gaan... Apple Store. Bezig. Hij is bezig. Waarom duurt dit zo lang? Ik mag toch hopen dat ik netwerk heb. Translaten. Up. Tap. Oh. top. V meer. Top. Okay. 5 van 5. Onderin de bekende uh, balk met de verschillende uh, knoppen voor de tabs. Geselecteerd. Aanbevolen. Top. Aanbevolen. Van Aanbevolen. Aanbevolen. 1 van 5. Producten. Top 2 van 5. Stoors. Top 3 van 5. Mandje. Top 4 van 5. Dat bekende mandje. Meer. Top 5 van 5. Ik ga even naar meer. Geselecteerd. Meer. Top 5 van 5. Meer. Koptekst. Search. Search. Bestelstatus. Mijn bestelstatus, ik heb niks besteld. Nog. E -bonnen. De ICP-bonnen. E De ICP-bonnen waar ik het al over had. Account. En account. En als je je account ingaat, dan kun je dus je Apple-account invullen. Maar dan wordt er ook gevraagd om creditcardnummer. en uh, alles wat daarbij hoort. en verzendadressen en zo. En als je dus beschikt over een creditcard. moet het volgens mij gewoon mogelijk zijn. om met deze app je spulletjes te kopen. Ehm. Um, Aanbevolen. Top. 1 van 5. Ik ga. Producten. eerst gewoon even naar de producten. omdat ik dat selecteer. leuk vind. Stel je producten. voor. Top. Stil maar even. 2 van 5. Ik heb vanmiddag. Uh, in de stad even de nieuwe iPhone 5 nog. Uh, uh, Lotte en ik in handen gehad. Uh, die is uh, zeker de moeite waard om te kopen <laughs> ik doe het nog niet maar je weet maar nooit hij is uh, uh, ietsje langer dan de gewone iPhone dunner en merkbaar lichter goed ik ga dus de iPhone 5 kopen zoek, zoekveld bovenin een zoekveld iPhone, iPhone en iPhone accessoires ik heb dus uh, uh, op de productentap getikt dit is bovenin iPad, iPad en iPad accessoires Mac, Mac, Mac accessoires en software: iPod, iPod, iPod accessoires en Apple TV. Aanbevolen: Top. En de ik. 5. Hier. dat zijn de categorieën. We gaan naar de Zo iPhone: iPhone, iPhone en iPhone accessoires. Dubbel tikken: iPhone, producten, terugknop. iPhone: koptekst, zoek, zoekveld, iPhone: 5 knop, iPhone: 4 seconden. Knop. 4S-knop, dat, uh, dat zijn de spraaksynthesizers die van een S een seconde maakt. iPhone 4, knop. De iPhone 4, iPhone accessoires. Heading. Koptekst. De iPhone accessoires. Kabels en docks. Kabels en docks. Auto audio. Auto audio. Armbanden en hoesjes. Armbanden en hoesjes. Headsets. De headsets. Voeding. De voeding. Uitsprekers. Uitsprekers. Hulpknop. En een hulpknop. Product iPhone, zoek. IPhone 5, Ik ga de iPhone 5 kopen. Info, iPhone, terugknop. De info. Info, koptekst, tak, knop. Tak, we gaan dus even kijken wat achter zit. E-mail, knop. E-mail. Annuleer. Knop. Alleen maar. E-mail. Annuleer. Knop. Alleen maar e-mailen. Info, tak, Goed, we gaan knop. verder. iPhone 5, diapresentatie. Een diapresentatie. iPhone 5. 16 gigabyte, 32 gigabyte of 64 gigabyte. Vanaf 670 euro. Capaciteit en kleur, selecteer, knop. Capaciteit en kleur, selecteer, knop. Even verder vegen. Kenmerken van de iPhone. 4 inch retina display, A6 chip, supersnel mobiel internet, 8 megapixel i camera, 1080p HD video functie, IOS 6 en iCloud, grijs. Fotogalerie. Kenmerken. Technische specificaties. Inhoud van de verpakking, garantie en Apple Care. Inhoud technische specificaties. Ik ga even, gewoon omdat ik me eenmaal een, nog steeds een halve Technische specificaties. Ben. Info. Terug naar de technische specificaties. Technische specificaties. Tak. Knop. iPhone 5. 16 GB, 32 GB of 4. Metingen en gewicht. Op niveau 3. Hoogte: 123,8 mm. Breedte 58,6 mm. Diepte 7,6 mm. Gewicht 112 gram. Mooi hè. Uh, ik ga even terug. Je ziet dat het, het allemaal app, keurig iPhone, werkt. Terugknop. Info, Tak. IPhone, iPhone 5. 16 gigabyte. 200, vanaf 607. Capaciteit en kleur. Selecteer. Knop. Capaciteit en kleur. Selecteer. Knop. Dat gaan we doen. iPhone 5. Capaciteit en kleur. Ik wil een uh, 32 Gig witte iPhone. Eens kijken of me dat gaat lukken. Annuleer. iPhone 5, gereed. 16 GB 670 euro. Koptekst. Zwaard slash antraciet Wit slash silver. 32 GB, 771 euro. zwart slash anthraciet. wit slash silver. Geselecteerd wit slash silver. 64, zwart slash wit slash silver. Nou, dan gaan we door. En dan zit het scherm op. Capaciteit Pardon, en kleur. Voor de plof. Annuleer. iPhone 5. Koptekst. Annuleer. Capaciteit en kleur. Annuleer. iPhone 5. Gereed. Knop. En een gereedknop. Info. Ik zit iPhone. een beetje te dicht op Vrug. de microfoon, sorry. Info. Contact. Knop. iPhone 5. Diapresentatie. presentatie. iPhone 5. Verzend klaar. 3 tot 4 weken. 3 mm, tot 4 weken. 771 euro. En daar knop. staat de prijs. 32 gigabyte. slash zilver. Wijzig. Gedaan. Dan heb ik een wijzigknop. Kan ik dat veranderen als ik me toch bedacht heb? Kenmerken van de iPhone. Dan krijgen we dat weer. 772 euro. Knop. Ik ga nu op de knop uh, de prijs klikken. Ga door. Knop. iPhone. Terug. Knop. Info. Tech. Knop. iPhone 5 diapresentatie. Knop. iPhone 5. Verzendkerk. 3 tot 4 weken. Ga door. Knop. 32 gigabyte. Winst, nou, dat is dus naar Prijzen. een gado-knop. Uh, toen ik op de prijs heb ge geklikt, wordt dat dus een gado-knop. Ik ga voor de zekerheid even het scherm verder bekijken. Kenmerken van de... 4-inch retina display. Foto. Kenmerken. Technische specifica. Inhoud van de... Garantie en app. Snelkassa inschakelen. Knop. Hulp. Knop. Die snelkassa, dat is dus dat gedoe met... Uh, dat probeerde ik vanochtend uh, bij de kapper even de, te doen. En dan kom je dus bij je creditcard gegevens uit. Ik zei al, die heb ik niet. Wel Apple. Account, TS bloomsels. Apple verkoop en restitutiebel, Apple privacy, wettelijke garantie. Kopie uit kopiëren Aanbevolen. Top. Nu ben ik in dus 5. Ik ga even op die ga door knop. iPhone info, tak, iPhone 5, iPhone 5, verzendkaar. Ga door, knop. Kijken wat er dan gebeuren gaat. Voeg artikel toe. Info, terugknop, voeg artikel, leg in mandje, knop, iPhone 5 32 gigabyte liter. Verzendkaar. 3 tot 771 euro. Service en ondersteuning, Kopte Apple Care Protection plan. Geselecteerd, geen. iPhone Apple Care Protection plan automatische registratie, plus 69 euro. Dat staat dus op nee. Accessoires, Ligt lichting naar 30 pens adapter. Geselecteerd, geen. Dus ik kan meteen die adapter kopen. Uh, zoals jullie misschien weten. Um, ...is de dock connector aan de onderkant van de iPhone een stuk kleiner dan die van de vorige iPhones. Dus wil je hem toch nog kunnen aansluiten op de een of andere manier op je dock... ...of op een ander ding zul je een adapter nodig hebben. Een soort uh, uh, stekkertje om zeg maar de brede plug om te leiden naar een smalle plug. Ligt niet naar 30 pens, gesele pens adapter. Geselecteerd. Geen. Ik zal daar iets wat Geselecteerd. van maken. Geen. Lichtning naar 30, lichtning naar micro USB-adapter. Lichtning naar 30 Pens adapter, plus 30 euro. Lichtning naar micro USB-adapter. Geselecteerd. Geen. Lichtning naar micro USB-adapter, plus 20 euro. Extra lichtning naar USB-kabel. Geselecteerd. Geen. Nou, het is lichtning naar USB-kabel, plus 20 euro. Apple TV. Geselecteerd. Geen. Apple TV, plus 111 euro. Kijk, kijk, kijk, ze proberen hier me allemaal nog meer te verkopen. Dat gaan we dus niet doen. Info, terugknop. Doe maar even terug. En ik ga eens kijken of ik hem in het mandje info, ga zetten. Info, Tak. iPhone 5, iPhone 5. Verzendklaar. 3, p 32 gigabyte. Wit slash zilver. Wij kenmerken van de iPhone. 2, euro. Knop. Verzendklaar. iPhone 5. iPhone 5, die presentatie. Knop. Ik ben iets te ver iPhone, teruggegaan. 770, dus ik klik maar even op deze knop. Ga door. En ik doe ga door. Voeg artikel toe. Info. Terug. Voeg artikel. Leg in mandje. Knop. Dat doen we dan maar. Mandje. Wijzig. Knop. Nu ligt hier in mijn mandje. Dat was ook een knop onderin. Stores. Top. Producten. St geselecteerd. Mandje. En hij selecteert ook. Tab, je hoort nu ook meteen. 5. Sorry ik letst op mijn eigen iPhone in. Je hoort nu ook meteen één onderdeel. Wijzig. Mandje. Afrekenen. Knop. Ik ga eens even afrekenen, kijken wat er afrekenen. nu gaat gebeuren. Beveiligd. Textveld. Bewerkbaar. Annuleren. Aanmelden. Knop. Ja, nu krijgen we dus Annuleer. het gedoe Knop. met de, de wachtwoorden en de Verzend de klaar. creditcards. Dus dat gaan we niet doen. De bestelling wordt verzonden. BTV. Verzend klaar. Drie tot vier weken. De bestelling wordt verzonden zodra alle afzonderlijke artikelen beschikbaar zijn in één zending. Overweeg vele bestellingen te plaatsen voor ja, Oké, okay, dat zullen we maar niet doen. IPhone. Afreken. Mantje. Wijzig. Knop. Ik ga dus maar even wijzig doen en dan haal ik hem er maar weer uit. Gereed. Knop. Mandje. Afrekenen. Verwijderen iPhone 5:32 32 Hupa. Huppa. Verwijder. Bevestig verwijderen voor iPhone 5 2. Bevestig verwijderen Jammer, voor iPhone 5 Jammer he. Ik had hem gekocht. Je mandje bevat momenteel geen producten. Dat is het mandje. Je mandje bevat, bevat moment producten. Tap. Aanbevolen. Tap. Nu pakken we ik nog 5 even 5. de aanbevolen tap. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je ook bij de App Store en zo ziet. Uh, hier staan dan bovenin. Zoek. Zoekveld. Dus ik ga kijken, zoek. Translaten. Mobiele. Feature banner Alt. Geen idee wat ze hiermee bedoelen. Een van de Translate. En iets met feature. De nieuwe iPod Touch. Nieuw design. 4 inch Retina Display en 5 megapixel iZicht Camera. De nieuwe iPod Nano. 2,5 inch. Display. Nou, hier staan dus een aantal artikelen die zij aanbevelen. Stores. We gaan Top, even nog naar de van 5. stores -top kijken. Stores. Tap. Zoeken Store. De Apple Store. ...op text, store details, knop, iPhone 5, reserveer nu op applecom slash nl, slash retail, slash iPhone, slash. Ja, dit zijn... ...MacBook Pro, nu met retina display. Ik, een een beetje, kijk ik weet knop. niet wat dit, want ik, ik weet niet wat ik hier had mogen verwachten... ...maar je ziet hier dus wat, wat reclameachtige dingetjes. Genius Bar. Genius Bar. Ik denk dat als je hierop tikt dat je op de een of andere manier een afspraak kunt maken met de Genius Bar. De Genius Bar is de reparatieafdeling van Apple... Uh, ik heb daar geloof ik eerder over verteld dat ik daar ben geweest. In Amsterdam hebben ze dus zo'n Genius Bar. Daar moet je een afspraak maken en dan zit er ook iemand klaar die jou helpt met uh, de eventuele reparatie of weet ik veel wat van je apparaat. Reserveer producten. Reserveer producten. One to one. One to one. Geen idee. Workshops en events. Workshops en events. Nou dit zijn eigenlijk de andere dingen die je op de website kunt vinden die niet, niet zozeer iets te maken hebben met het kopen van een product. Maar nou, wel met de andere leuke dingen die Apple je allemaal te bieden heeft. Um, om mijn verhaal nog niet al te lang te maken denk ik dat ik het hierbij moet laten. Als ik een creditcard zou hebben zou ik volgens mij liever zo'n artikel dus via de Apple Store app kopen dan via de website. Want ik weet nog dat toen uh, we Lottes iPhone 4S gingen kopen ik toch een beetje stuk liep op een stukje ontoegankelijkheid van de, de Apple site. En dat is bij deze app absoluut niet het geval. Ik vind het een prima app. Graag commentaar en vragen. Je bent toch gauw uh, 1000 euro verder voordat je daar erg in hebt. En ik kan borstel dat het jammer vindt. Het lijkt me ook leuk aan een iPhone 5. Maar ik vind ze echt heel erg duur. En zeker nu ik hier weer allerlei connectors hoor van 20, 30, 40, 50 euro. Er <lacht> Even een kabeltje erbij. Poeh. Ik vind het uh, forse prijzen die ze vragen. Maar ze maken mooi spul. Wat je trouwens over de... de het verschil tussen de Apple site en de Apple Store app zei, dat geldt natuurlijk voor heel veel sites in zijn algemeenheid. Dat geldt ook voor de, de Nu.nl site en de, de Nu app. Gewoon, ik denk dat apps gewoon voor ons veel makkelijker zijn dan de bijbehorende sites. Ik vond verder een mooi verhaal, Tom. Uh, en ik vind dat ze er gewoon een goede mooie app neergezet hebben. Een andere vragen. Ja, hoe duur is deze app? Gratis. Ja, wat dacht jij? Het zou wel gek zijn als ze daar geld voor gingen vragen. Dan uh, nee, ze willen verkopen natuurlijk. Ja, Dirk zei dat hij heel veel geld kost, zou kosten. Hey, het gebruik bedoel Dirk natuurlijk, hè? Zo gauw je eenmaal zo gek bent om te gaan, uh, te gaan shoppen, dan, uh, dan willen ze dat je alsmaar meer uh, artikelen toevoegt. Ja, zo'n gave Apple TV of zo. Ik heb een uh, post geleden heb ik met, met Nancy presentaties gedaan binnen Bartimaeus. En dat deden we ook met een iPad op een Apple TV gekoppeld aan een heel groot tv-scherm. Het is echt wel een gaaf spul. Ja, dat klopt. En die Apple TV die stond hier dus ook bij uh, voor 115 euro. Maar het, het, het is inderdaad. Uh, wat mij dus. Uh, uh, verbaasd of moet ik dat zeggen dat dat dus een, een site die wat ontoegankelijkheidsdingen vertoont via zo'n app toegankelijk te maken is. En dan zou je denken, zou onze screenreaders dat ook niet voor ons op die manier kunnen doen. Maar goed, uh, er zit misschien nog iets meer tussen zodat dat uh, uh, toch op deze manier makkelijker gaat. Nee, dat wordt erg lastig voor screenreaders want de Zowel de app als de site communiceren met de achterliggende database. Dus het is niet zo dat de app met de site communiceert. De app communiceert met de plek waar de site ook zijn gegevens vandaan haalt. En een reden waarom dit toegankelijker en makkelijker is, is omdat dingen ook vaak op dezelfde plek staan. En er staat gewoon niet zo allemachtig veel op een scherm. En je hebt niet dat herhalingsgedoe wat je bij een, een screenreader vaak hebt. En over het algemeen valt die Apple site nog wel mee, ze keurig met kopjes en, uh, uh, en nette lijstjes. Maar dan toch blijft het heel erg lastig om daar uh, iets te bestellen. Dat ben ik helemaal met jou eens. Maar andere zaken. Zo niet, dan gaan we door naar Nens met een hopelijk spannend verhaal over Siri. Ja, nou, de laatste opmerking inderdaad op de Apple-site. Uh, ik zat met een probleem dat ik een bepaalde knop gewoon niet, uh, niet zag. Die, die, die zag Joost niet, terwijl ik toch uh, behoorlijk met Joost uh, 12 of 13 zat te werken. Dus uh, dat was, die was echt gewoon puur ontoegankelijk. Dus uiteindelijk hebben ik het via de telefoon gedaan en dat ging ook. Ja, dat klopt. Dat hebben ze inderdaad ook als je de laatste iTunes wil downloaden bijvoorbeeld. Dan heb je ook een hele knop die... Uh... En een graphic ding is met weet ik veel, wonder, wonder, wonder, underscore NL, underscore NL of zo. En die knop moet je hebben en dan download je als een tierenlier. Oké. Okay. Wensie, gaan we door met Siri, zou ik zeggen? Nou, ik heb een half uur, heb ik begrepen van jou, Dirk. Die moet ik zeker terugbrengen naar vijf minuten, denk ik. Ehm. Um... Siri, uh, vorige keer al iets over gezegd, uh, of tenminste benoemd. En toen dachten we, nou is misschien wel een idee om die ook eens te bespreken. Dus de, dat mag ik vandaag doen. Um, ik heb wat informatie erop gevolg, van, van gevonden. Uh, hij zit in iOS 6, maar volgens mij is die vanaf iPhone 4S uh, echt werkzaam. ...en de iPod Touch, vijfde generatie en de laatste iPad. Dus de iPad 3 is dat volgens mij, ja, als je dat zo mag noemen. Um, de, wat is Siri? Siri is eigenlijk, uh, je kunt spraakcommando's geven om allerlei dingen uit te voeren. Nou, wat zijn er voor dingen mogelijk? Uh, bijvoorbeeld herinneringen, reminders zoals ze dat noemen, instellen. Dus dat je herinnerd wordt aan iets... Uh, weerbericht, uh, sms'jes, e-mails versturen, agendas beheren, notities maken, muziek afspelen, wekkers instellen, een timer instellen, aandelenkoersen opnoemen, formules uitrekenen, op het web zoeken en routebeschrijvingen opvragen. Nou eigenlijk meer dan zat wat je kunt uh, gebruiken of uh, kunt proberen, want uh, wat het mooie eraan is, is eigenlijk dat Siri gemaakt is op uh, spreektaal, dat betekent dat uh, je eigenlijk van alles en nog wat... ...tegen deze meneer en mevrouw Siri kan zeggen. En hij probeert dat goed te interpreteren. Um, ik vind dat hij het best duidelijk doet. Ik bedoel uh, dat hij de herkenning best goed doet. Um, op dit moment is hij alleen nog maar in het Engels, Frans en Duits. Um, volgend jaar 2013 uh, komen er nog wat talen bij in het begin van 2013. Maar er zit Nederlands nog steeds niet bij. Waarschijnlijk zullen wij eind 2013 aan de beurt zijn, maar daar is niks over bekend. Um, wat kan ik vertellen? Uh, ik heb hem op de iPad 3 staan. Dus ik ga er dadelijk een paar voor je doornemen. Uh, op de... iPhone... Uh, op de iPhone zelf... zit in de opties van Siri zit ook een optie, daar staat, dat heet houd bij oor. En uh, dat betekent, als je die aanzet, dat betekent als ik de... ...foon bij mijn oor houdt... Dan, uh, ...dan wordt Siri geactiveerd... ...en kan ik ook spreken. Natuurlijk werkt hij ook op de gewone manier... ...zoals ik hem dadelijk ga gebruiken op de iPad. Dat is namelijk om de home-knop... Uh, ...twee seconden in te, uh, vast te houden... ...en dan komt hij tevoorschijn. Dat ga ik zo meteen doen. Even kijken, wat heb ik nog meer voor leuks te vertellen. Um, nou, je kunt dus van alles en nog wat... Uh, ...doorgeven aan Siri... ...of vragen aan Siri. Uh, er is een website... Ferry. V-E-R Griekse I-S-I-R-I.com Daar vind je wat grappige filmpjes over de mensen die uh, rare dingen zeggen tegen Siri of leuke dingen, dat weet ik niet. Um, ik ga even aan de slag, even laten zien hoe je Siri instelt en uh, een, hopelijk een paar voorbeeldjes geven. Waar moet je naartoe? Je moet naar instellingen. Even voice-over na zetten. safari berichten instellingen. Je gaat naar instellingen. Instelling, info, knop, geselecteerd, algemeen. Je gaat naar algemeen en onder algemeen vind je. Siri. knop. Uh, ik ga de Siri activeren. Instellen, Siri. Nou, je hoort dat mijn Siri er al aanstaat. Siri kan u overal mee helpen door uw vragen te beantwoorden. U kunt FaceTime gesprekken starten, berichten versturen text en zelfs restaurant zoeken. Oké. Okay. Voor de rest zijn er nog wat instellingen die daaronder staan. Engels, Verenigde Staten. Op dit Goh. moment heb ik hem op Engels, Verenigde Staten staan. Nou, uh, ik weet niet waar mijn Engels onder valt, maar vast niet onder Engels, Verenigde Staten. Maar hij verstaat me aardig. Dan. Stem, Altijd. Altijd. En dan, dan zit er een stukje... Mijn info, en daar heb ik mijzelf uit het adresboek gezocht, of uit contacten, het appje contacten. Daar uh, sta ik zelf in en hier heb ik even aangegeven dat mijn info, dat ik dat ben. Dus als ik mijn info open, dan gaat de contacten open en daar weet, heb ik mezelf aangewezen. En dan weet hij wie ik ben en wat er dan gebeurd is in ieder geval dat hij mij uh, bij naam ook gaat noemen. Niet dat ik dat erg leuk vind, maar dat kan. Algemeen, Oké, okay. ik sluit uh, de instellingen, dus dat is waar je uh, dat kan instellen. Op de iPhone zit er dus een extra optie bij, houd bij oor, als het goed is. Ik, ik Ook iets met Engels, race to speak zit ook ergens, maar dat, of dat nou hetzelfde is, dat is mij onduidelijk. Ik heb dus geen iPhone, dus ik kan het ook niet uitproberen. Dus uh, telefoontjes plegen en dat soort dingen meer kan ik uh, niet laten horen. Um, uh, Simpel, um, je kunt call, call gebruiken, call... Um, Nancy bijvoorbeeld. En dan gaat hij dus de telefoon uh, erbij pakken. En dat doen. Um, SMS'jes sturen. Dat noemen ze messages. Dus je kunt ook messages sturen. Um, maar dat kan ik dus niet op de iPad. Omdat hij die, die optie niet heeft. Ik kan wel FaceTime op de iPad. Dat zou ik wel kunnen gebruiken. Ik ga er een paar laten horen. En wat ik doe is ik hou mijn um, home knop ingedrukt. En je hoort een plubbeling. En dat betekent eigenlijk al dat hij nu al gaat luisteren naar wat ik hem te vertellen heb. Nou, hij heeft dus geïnterpreteerd wat ik net heb gezegd. Maar hij bestaat er dus geen barst van, want ik praat gewoon Nederlands. Um, eens even kijken, wat kan ik eens even voor leuke dingen doen. Um, nou... Heel simpel, als je een appje wilt openen, kun je gewoon het commando open gebruiken. Of play, um, of launch, maar dat is misschien wat moeilijker uit te spreken. Tenminste, daar heb ik moeite mee om dat goed duidelijk uit te spreken. Open mail kan ik bijvoorbeeld doen. Nou, op dit moment heb ik hem al geactiveerd. En als ik nu die knop weer indruk, dan kan ik nu spreken. Nou ja, ik moet natuurlijk niet Nederlands gespreken, want dat gaat hij weer niet snappen. Ik ga hem even opnieuw instellen. Open mail. Open mail. Oké, okay, ga hem even overnieuw proberen. Het soms zit het mee, hè. Open mail. Mail. Postbussen. Oven mens. Oké, okay. nu heeft hij de mail opgeopend en uh, dat heeft hij dus Gerichter. gedaan. Ik kan ook zeggen, uh, bijvoorbeeld voor de mail, ik kan zeggen van oké, okay, um, ik moet hem even zeggen, kijken, kijken, kijken, gluren, gluren, gluren. Mail, mail, mail, mail. Uh, check, e-mail. Oké, okay, wat hij nu laat zien, is eigenlijk uh, in beeld, uh, bij de homeknop, de hoogte van de homeknop, gaat hij een soort ja, tekstwolkje openen, zeg maar, en um, daarin zegt hij wat ik net heb uitgesproken, dat zegt hij niet op zijn uh, Nederlands, maar het is natuurlijk Engels tekst, you have at least 25 emails. En als ik met mijn vinger eroverheen ga, gaat hij dat ook uitspreken. En als ik verder naar beneden ga, hoor ik ook dus dat hij uh, de mailtjes alvast uitleest van welke ik heb binnengekregen. Ja? Ik sluit deze weer. Een ander voorbeeld is uh, natuurlijk uh, Open Music of Play Music. Nou, ik ga hem proberen. Play music. U zei, play music. Playing songs. Nou, hele interessante muziek. Ik ga even vragen wat, uh, wat dit is. Dus ik druk weer die knop in. Uh, ik geef hem weer een commando. Ik ga de home knop weer indrukken. What song? U zei, what song? Wilt hij al u niet in het tofst, zegt de wet voor Watson? Nou, blijkbaar kent hij hem niet, <laughs> welke ik afspeel. Maar hij is de bedoeling dat hij dus dat nummer uh, uitspreekt. Ehm um... Meeting at 8 o'clock. U zei, meeting at 8 o'clock. Oké. Als u dan gaat de any meetings omzoekkalender at 8 pn, zal u create an hij vraagt of ik een meeting wil om 8 pm. Nou ja, zie je wel, mijn Engels is slecht, maar hij heeft het toch goed geïnterpreteerd. En hij zegt, moet ik hem maken? En daar staat een optie onder. Ik kan hier natuurlijk weer door dit wolkje heen rennen om te luisteren wat hij net allemaal heeft gezegd. En to my calendar zit er als knop bij en ik dubbelkik dat. En hij zegt dat mijn meeting is gescheduled voor 8 uh, p.m. Berichten. Stop music. U zei, stop music. Oké, okay, de muziek stopt het. What time is it? U zei, what time is it? The time is... 16. Kulenburg. Nederlands. What's the weather? U zei, wat is de weeraten? Oké, okay, hier is de weeraten terug met misdeel. Gelege omstandigheden voor Kulenburg: 13 graden, wolken, maximum 13, minimum 6. Remind to call my mom. Wie zei? Remind to call my mom. Ik heb hem gevraagd of hij een herinnering wil zetten dat ik mijn moeder moet bellen. En nu vraagt hij uh, wanneer wil ik uh, dat, uh, dat, uh, dat, hij, dat hij mij remind. Ik zeg: ...met 4 a.m. tomorrow. Wat hij heeft gedaan is... Uh, ...nou, hij heeft er 9 van gemaakt, 9 a.m. En hij heeft die uh, in mijn uh, herinneringen gezet. Alleen ik moet hem nog confirmen. Dus uh, ik kan de knop confirm gaan zoeken. En ik dubbeltik hem en hij is gezet. Wat kan die help erover niet? Als hij het gelijk meteen verstaat, ook met agendaafspraken, dan zet hij hem er meteen in. Uh, dat gaat bij mijn Engels blijkbaar wat moeilijker. Um, wat zijn er nog meer van de leuke dingen? Nou, ik noem er gewoon even een paar op. Dat gaat wat sneller dan dat ik ze allemaal uitprobeer. Uh, je kunt uh, compacte opvragen van, oké, okay, uh, wat is het adres van uh, Michael bijvoorbeeld of van, uh, van uh, Tom? Dat soort dingen meer. Je kunt... Uh, de kalender uh, instellen, je kunt een alarm inzetten, dus uh, zeg maar wake me up tomorrow at 7am bijvoorbeeld. Of uh, wake me up in 8 hours. Um, nou, wat timer zit heb ik al gevraagd. Je kunt een timer instellen, dus uh, dat die 10 seconden inzet en dan uh, dat gaat bijhouden. Um, mailen, ja je kan ermee mailen. Wat ik um, mis, of tenminste wat ik merk bij deze Nederlandse versie, of dat Engels naar Nederlands. Dat namen vindt hij moeilijk te interpreteren. Dus ik, ik krijg het niet voor elkaar om uh, de namen goed uit te spreken. Omdat wij natuurlijk ze op Nederlands uitspreken en ja, op zijn Engels uitspreken is het best nog moeilijk om um, dat te laten herkennen. Um, even kijken. Nou ja, e-mail uh, e kan je sowieso op reageren. Daar kun je mee interactiveren. Of uh, hoe noem je dat? Um, dan is er nog eentje die heet uh, Find My Friends. Uh, dat is een appje die je wel geïnstalleerd moet hebben op je iPhone of op je iPad. Dat heet in het Nederlands Zoek mijn Vrienden. En daarin kun je zien, uh, en ook aan serie vragen van, hé, hey, waar, uh, waar is mijn zus of uh, is mijn vrouw thuis? Of uh, waar is die en uh, wie is er dicht bij mij? Hoe is near me? Hoe is hier en is my wife het home? Dat soort dingen meer. Dat kan alleen maar als je dat appje zoek mijn vrienden uh, aan hebt staan. Of tenminste dat dat op, jou, uh, op jouw iPad staat. En dat diegene die, uh, die gevonden wil worden ook hier actief op is. Dus die ook heeft op zijn dingetje. Op zijn, uh, ding. Hij kan, kan ook zeggen van uh, waar ik ben. Um, dus uh, show my current location of where am I, bijvoorbeeld. Hè. Dan gaat hij vertellen dat ik hier in Culemborg zit. Uh, als je hier gegevens hebt ingegeven, kan je ook zeggen hoe kom ik thuis, bijvoorbeeld. How do I get home? En dan uh, geeft hij de route aan oh, hoe, je, hoe je thuis kunt komen. Uh, verder kun je eigenlijk uh, ook vragen. Dat kan ik misschien even laten horen. I'm hungry. Nou, ik heb gezegd dat ik hongerig ben en hij vindt uh, 15 restaurants uh, vlakbij mij of waar twee uh, heel dichtbij zijn en vervolgens geeft hij een ja, lijstje met restaurant. French. Yes. wat er in de buurt is, wat ze, wat ze serveren, hè. French in dit geval, Franse dingen en hij ligt op 1,2 kilometer. Nou. Dat geeft hij dus aan, hij, uh, bijvoorbeeld als ik zeg ik heb hoofdpijn, dan pakt hij alle drugstores, oftewel uh, alle uh, drooggisterijen pakt hij erbij. Dat soort dingen kun je ook allemaal vragen. Uh, dan geeft hij dus Nederlandse uh, interpretatie, dat is al mooi, want het is geen, uh, hij werkt dus wel voor Nederlands. Even kijken, uh, je kan sms'jes sturen, je kan muziek en uh, video's afspelen. Je kan een noot maken, dus als ik zeg noot... Uh, uh, weet ik veel, uh, verzin, maar wat een nood is, uiteindelijk je notities. Uh, een phone call maken, dat is call. De reminders heb ik het al over gehad, de weather heb ik het ook over gehad. Nou, natuurlijk kan ik uh, zoeken op het web. Nou, de simpelste wat ik kan vragen aan, Google, uh, aan, uh, aan uh, Siri is bijvoorbeeld Google... Uh, ...Blink Magazine of Google I Ask of wat ik maar wil. En dan komt hij met de Google resultaten, wil ik een gewone zoekopdracht geven... ...dan zeg ik search for blinkmagazine.nl. Nou ja, moet ik dan op zijn Engels uitspreken natuurlijk. Um, dat is het zo'n beetje, denk ik. Ik laat even de mic los. Ja, het is op zich een heel mooi ding... En zeker als dat uh, in het Nederlands zou zijn, dan kun je dus nog veel verder gaan. Dan kun je met spraak je hele mail ook opstellen zo ongeveer. Kun je ook uh, audionotities maken, dat zou ik wel heel prettig vinden. Dat je gewoon kunt zeggen, uh, dictate, hartstikke idee en dat je dan snel audionotities overal kunt maken. Hoorde jij mij, nens? Ja, sorry, ik was even aan het vechten met mijn apparaat. Um... Ja, op zich kun je, ik weet niet helemaal wat je bedoelt met audio audionotes, maar als je bedoelt dat je een boodschap kunt ingeven uh, dat hij dat, dat moet noteren in uh, druk, zeg maar, of uh, in letters, dat kan. Dus... Uh, en hij kan, uh, als jij een appje hebt voor uh, audio-notities te maken, dus echt uh, spreekberichten, kun je die natuurlijk wel opstarten met, uh, met, met Siri. Dus ik weet niet helemaal wat jouw bedoeling is, maar beide zijn mogelijk. Ik bedoel hij heeft zijn eigen interne dictafoon, of je die kunt gebruiken via Siri? Ja, die kun je gewoon gebruiken, dus dat doet hij. Maar nu alleen nog maar op de in zijn op nou Engels, in zijn Engels, Engel Engel Engels alleen. Jawel, maar je hebt dus niet zoiets als uh, dictafoon piep en dat je nou gewoon een audiobericht uh, achter kunt laten hoeveel boodschappen je wil gaan doen of, of iets dergelijks dus dat je eigen stem dus wordt opgenomen even kijken, dan, kijken of ik het nog duidelijker kan maken kan ik Siri een opdracht geven om de dictafoon te starten en dat ik dan gewoon direct door kan gaan praten in het Nederlands um, zodat ik overal snel notities kan maken in audio wat ik al zei, als je dat wil, dan, dan zou het zijn bijvoorbeeld open uh, uh, voice dictations of zoiets, een appje wat je al hebt geïnstalleerd. Dus het zit niet uh, in zichzelf zeg maar om audioberichten uh, te maken, tenminste niet dat ik weet. Uh, dus het is wel, je kunt een een een, een apart appje gebruiken, bijvoorbeeld uh, die uh, voice dictation. Dat hè? Geen ja, snap ik, snap ik. Dat vind ik wel jammer dat dat niet kan. Want dat zou hem heel bruikbaar maken uh, om overal snelle voice notities te, te kunnen neerzetten. Oké, okay, nog meer vragen? Ja, ik, ik heb een vraag. Uh, is er een lijstje met, uh, waar je ziet welke commando's je allemaal kunt geven? Is dat ergens te vinden? Ja, zoals ik al zei, uh, is er niet echt een vast uh, iets om een lijstje van commando's die je kunt uitspreken... Uh, ik heb hier wel een lijst gevonden in het Engels, ik zal hem op Blink Magazine zetten, dan kun je hem bekijken en kijken of er wat bij zit, om er een beetje een, een idee van te maken wat er, wat er mogelijk is. En je kunt tegenwoordig ook sportuitslagen opvragen zelfs. Ja, je kunt er echt heel veel dingen aanvragen, want ook uh, dingen zoals uh, wetenschappelijke dingen, hè, hoe diep is de Noordzee bijvoorbeeld, uh, dat soort dingen meer. Hij heeft daar die Wolfram uh, achter zitten, dus dat is een database die van alles en nog wat weet. maar. Ik weet ook dat hij die sportuitslagen doet, maar of hij dat van echt Nederlandse, uh, Nederlandse partijen doet, dat weet ik niet. Ja, dat doet hij wel. Als je gewoon, uh, when is the next soccer game? Dan zei hij bij mij een keertje iets van uh, Ajax, Roda, JC zo. Um, ik heb wel begrepen van, dan moet je wel uh, Amerikaans hebben staan. Want als je dan dat Engels hebt, dan uh, pakt hij veel dingen uit de Premier League ofzo. Uh, ik heb geen verstand van voetbal, maar dat is dan het geval. Een andere app waar men ook heel veel van verwacht trouwens, dat is die uh, Google-app. En uh, Apple is inmiddels al maanden bezig of die Google-app wel of niet in de App Store mag, geloof ik. Maar dat is hetzelfde idee en men verwacht dat daar wel direct Nederlands uh, in beschikbaar is. Die is dan niet zo snel te starten als deze uh, Siri-app, maar kan misschien nog wel mooiere en meer verbanden leggen. Ja, ik heb net een Android-tablet gekocht. Hè? Dus ik kan al een beetje gluren. Dat is hartstikke mooi. Goed, zijn er meer mensen die willen uh, weten van Siri of Siri-achtige zaken? Zo niet, dan gaan we door met het volgende stukje over dingen die in de chat naar boven komen. Die mensen gewoon graag kwijt willen. Die ze leuk vinden lastig, boos, et cetera. Ja, ik heb gelezen dat uh, de mini-iPad op 23 november, of, uh, oktober in, uh, wordt uitgeleverd. Wat die kost weet ik niet, maar dat die op dit moment alleen nog maar op, onder wifi werkt. Je kunt dus niet iets, een extra simkaartje erin stoppen of zoiets, dat kan niet. Ik denk dat ze die prijs van die mini-iPad tot het laatste geheim houden om uh, hem zo scherp mogelijk neer te kunnen zetten. Dus die werkt niet op wifi, oké? Okay. Al op wifi juist, niet op 3G. <laughs> ik hoor het terwijl ik het zeg. <laughs> dat vind ik het omdraai. Ja, uh, kan ik wat vragen? Jazeker. Waarom zijn jullie uh, e-ask, uh, die podcast, wat we nu doen, dat nemen jullie op. Waarom kan ik die niet meer terugvinden op de websites? Alleen maar tot en met uh, 15 juni. Eh uh... Ze staan niet allemaal op bartimeus.nl. Daar is intern wat misgegaan. Miscommunicatie van wie dat wel en niet moest gaan doen. Nou, daar is men inmiddels weer uit, dus daar gaat aan gewerkt worden. Ze staan altijd wel op www.blinkmagazine.nl. Als je daar kiest voor um, iAsk, dan staan ze allemaal keurig op een rij. Dus daar kun je ze ook downloaden, en eventueel op www.ict4vip. Daar staan ze ook bijna allemaal op, niet allemaal. De meest complete lijst staat momenteel op de Blink Magazine. Als je snel naar Blink Magazine wil, en dan hoop ik dat het werkt, en je werkt nu op de PC, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op functietoets F6 te drukken. Dan zit je op het rechterdeel van het scherm en daar staat Blink Magazine klaar. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Functietoets 6 op de PC in het Explorer scherm of... Weet ik het waar? Nee, op het moment. Ik weet niet hoe jij nu werkt, Kees. Als jij nu met je pc in de chatroom zit. Dus uh, um, de plugin gebruikt. Dan kun je dus F7 gebruiken om de deelnemers te zien. en Nog meer van dat soort sneltoetsen. En als je op F6 drukt. Voor je functietoets F6 dan verspringt de cursor naar het rechterdeel van het scherm. En daar vind je dan Blink, Blink Magazine staan. Um... Nee, ik gebruik het compacte scherm. Ik heb de rest van al die schermen weggelaten. Dus ik doe het wel via de browser. En dan begreep ik dat het blinde magazine is. Of was het anders? Nee, het is een blink. Bernard, Leo, Isaac, Nico, Karel, magazine.nl. Www. Er eventueel nog voor. Dat is de website. Ik ga het doen. Bedankt. En dan hebben we nog een vraag. Hebben jullie geen problemen met die spraak sinds de update? Eh uh, iOS 6 is gekomen. Nee, ik niet. Ik uh, gebruik toch uh, altijd al de vlakke stem. Maar als je de HQ-stem gebruikt, dus de hoge kwaliteitstem, als je daaraan gewend was bij uh, iPhone. nee, bij iOS 5, dan kan ik me voorstellen dat je heel erg geschrokken bent van de HQ-stem bij iOS 6. Ja, ik ben zelf zo geschrokken dat ik het gewoon hoog aan het opspelen ben bij de Apple. Uh... Apple Care Center, want uh, ja, ik heb het zelfs uh, bij Trosrader gemeld en ik wil het zelfs, uh, want dat is de reden waarom ik zo'n dure apparaat heb gekocht, speciaal vanwege de hoge kwaliteit stem. En dan ben ik binnen een paar maanden helpen ze dat zo naar de knappen. Ik ga er heel hoog op spelen. He, echt heel hoog. Dan zullen ze waarschijnlijk tegen jou gaan zeggen van ja meneer Van der Spek, u kunt uh, gewoon downgraden naar 5.1 uh, en dan hebt u de gewone HQ stem weer. Nee, dankreden doen ze niet aan. Dat kan helemaal niet. Dan moet je hem jailbreken. En dan is de garantie eraf. En dat krijgen ze niet eens voor elkaar trouwens. Want dat had iemand al een keer geprobeerd. Uh, nou, in dit geval kan het nog wel. Uh, ook dankzij uh, het feit dat Apple dat uh, zeker met deze 6.0 versie nog toestaat. Uh, ik zou zeggen, Kees, kijk inderdaad even een, een aantal podcasts geleden. Het nummer weet ik niet. Dan hebben we vrij veel aandacht besteed aan de. Uh, de goede en de slechte dingen van IOS 6 en ook besproken hoe je kon downgraden naar 5.1.1. Dat is een week of drie geleden geweest. Oké, okay, nou ik heb net gebeld met technici en die zeggen dat het allemaal niet mogelijk is. Hun doen daar niks aan. En aankomende zondag worden komt 10 voor 3 verwacht in Amsterdam. Hebben ze een afspraak ingepland? Ja, Apple doet officieel niet aan downgraden, dat klopt. Maar um, de samenvatting van de uh, podcast van drie weken geleden is ongeveer, denk ik, omdat de eerste iOS-versies, dus 6.0, 7.0, etc., niet als final update worden geclassificeerd, kun je vrij makkelijk terug en naar 5.11. En als ze wel als final update worden geclassificeerd, had je eerst een kopie van de zogenaamde SHSH-blokken moeten maken, om die weer terug te zetten en op die manier te kunnen downgraden. Ik ben erg benieuwd wat ze daar zondag uh, gaan vertellen trouwens, uh, Kees. Ja, ik ook. Ik zal uh, een beweerde apparaat inleveren. Ik, kreeg een, uh, ik zal een uh, leentoestel meekrijgen. En dan gingen de, te de technici ermee aan de haal, zeiden ze. Dus. Maar ik, uh, ik wil gewoon die uh, iq stemmen terug hebben. Dat is de reden waarom ik het heb gekocht. Dus. Trouwens, voor de goedziende, ook al gebruiken die, die stem helemaal niet... ...die hebben allemaal het probleem... ...met, uh, met uh, de... ...navigatie nu... ...want die stem is ook uh, naar de knoppen... ...dat is niet meer te verstaan... ...maar bijna niemand schijnt... ...die navigatie te gebruiken van de iPhone... ...dus ja, ze hadden daar geen klachten over... ...maar iedereen die nu... ...de navigatie aandoet... Uh, ...met de Google Maps... ...zijn dat tegenwoordig... ...die zullen horen dat die stem... ...net zo slecht is... ...en... Uh, ja, dat het niet meer te verstaan is. Uh, wisten ze trouwens ook niks van. Maar uh, in de iCenter in Seist hadden ze dat ook in de gaten. Want dan zeiden die lui zelf van... Ja, ik reed op de A28 en het was niet meer te verstaan. Dus. Maar uh, jullie gaan het van mij horen. <lacht> Lijkt me spannend. <lacht> um, ja, dat klopt inderdaad, die kaarten-app... Ja, daar hebben ze wel een soort van excuus voor aangeboden... Uh, dat geldt overigens alleen voor het Nederlands taalgebied dat die stem heel slecht is. Maar die kaartapp is niet van Google, maar die is van TomTom Tom zijn ze overgeschakeld. Tussen iOS 5 en iOS 6. En ja, dat loopt sowieso niet echt uh, heel erg soepel heb ik het idee. centraal station Amsterdam kan die gewoon niet vinden en zo. Nou, dat is toch wel heel erg raar voor een, uh, een app die TomTom Tom kaarten gebruikt. Ja, Oké, okay. en ik wil ooit nog een keertje terugkomen over navigatie die wel werkt, dat je hem gewoon in je jas kan stoppen met een oortje, dat jullie daar ooit nog eens aandacht aan gaan besteden. En dan ga ik nu verder met meeluisteren en die Blink magazine zoeken. <laughs> nou, Blink magazine is makkelijk te vinden. Uh, die navigatie met oortje, die hadden we eerst uitgesteld of die hadden we uh, bedacht of we die wel of niet gingen doen. Sorry, navigatie, andere navigatie dan de... ...kaarten-app van Apple... ...die hadden we uitgesteld omdat we... ...af wilden wachten wat de iOS 6-kaarten-app ging doen... ...en niet verwacht hebbende dat die zo dramatisch was... Um, ...gaan we dus nu... Uh, ...wat mij betreft vrij binnenkort... ...ook met de gewone navigatie van Navigon en TomTom Tom aan de gang. En er zijn er nog wel een paar die... Uh, ...een stuk goedkoper zijn... ...en dan gaan we gewoon eens kijken of we die allemaal naast elkaar kunnen zetten... En dat is wel een behoorlijke klus, want er moet echt mee gelopen worden. En dat moet opgenomen worden, et cetera, et cetera. En hierin geplukt. Dus dat is niet iets wat ze in één week in elkaar kunnen spijkeren. Vrees ik, maar ze komen eraan. Ik zie in mijn statusbalk onderdeel dat het inmiddels al 16:38 uur is. Dus ik denk dat ze maar uh, richting valgreep moeten. Uh, even een vraag trouwens. Vinden jullie de uh, vraaguren niet te lang worden op deze manier? Moeten we gewoon minder onderwerpen erin proppen? Dat kan natuurlijk wel als we gewoon... Uh, geen vijf onderwerpen pakken. Of hadden we er vier? De... Nee, we hadden vier onderwerpen nu. Dus we zouden daar een onderwerp minder van kunnen maken. Dan zouden we misschien dichter op de grens van een uur zitten. Nou, ik denk inderdaad dat dan drie onderwerpen wel een goed idee zou zijn. Want dan heb je inderdaad toch iets minder, meer tijd over voor de valreep. Dus... Uh... Oh, daar wordt nog een chatje over gestuurd, geloof ik. Maar uh, nou ja, dat was het. Wat mij betreft. Ja, hij mag wat mij betreft ook gewoon uitlopen. Ik vind het niet zo erg dat het uh, richting twee uur gaat. Um, nou, we gaan eens dus even met drie overleggen wat uh, iedereen daar uh, in wil. Mochten jullie daar uh, ideeën over hebben, dan kun je ze gewoon mailen aan i-minaskapastaartjebartimeus.nl of aan Tom mij of Nens. Het eerste is makkelijker, want dan zien we ze allemaal. Nog andere dingen die op de valreep uh, erdoorheen kunnen. Oh ja, ik heb wat. Ik. Nou, ik weet echt niet hoe het kwam, maar het gebeurde me vanmiddag uh, om te beginnen een aantal keren dat die stomme iPhone op de telefoonstand ging. Gewoon midden in mijn, in mijn agenda. Ik denk dat ik een appje op de achtergrond had draaien of dat er een appje was die een bericht uh, aan het geven was steeds die hem naar de telefoonstand bracht. Het was heel erg irritant. Ik heb hem eerst gereset met uh, snel de... Um, ...vergrendeltoets een aantal keren indrukken, een keer een 5, 6. En dat mocht niet baten, heb ik een kraan eruit gezet. Dat mocht ook niet baten. Toen heb ik een hele handvol apps uit mijn appkiezer gegooid. Um, en dat schijnt de truc gedaan te hebben. Hij doet het nu niet meer. En ik zag dat ik heel erg veel mail in mijn verwijderde items had staan. Dus ik had zoiets nou dat gooi ik maar eens even leeg. Uh, en er stonden er echt een paar duizenden in of zo. En dat vond ik wat veel van het goede. Uh, dat gaat wel heel makkelijk overigens, als je, als je daar de wijzig rechtsbovenin rechtsboven in kiest, dan heb je links onderin een wis alles knop. En dan vraagt hij dat nog een keer, wil je dat echt? Dan zeg je ja. En dan gaat hij een poos uh, uh, heen en weer staan, grommen met de IMAP server, om het voor elkaar te krijgen. Toen startte ik mijn mail opnieuw op en uh, toen werd ik echt twee keer compleet gereset, uh, dat, hij echt out, uh, dat hij gewoon echt helemaal op moest starten. Uh, de iPhone. Nou dat is me echt nog nooit overkomen dat hij zo vastliep dat hij gewoon op moest starten. Maar goed, na twee keer uh, had hij toch ook bedacht dat dat niet helemaal elegant in de bedoeling was um, Ik dacht dat dit, dat dit een concept was waar het gewoon echt onmogelijk was dat een lokale app of dat een, een, een app die gewoon draait op de iPhone de iPhone kan resetten, maar het schijnt dus toch nog te kunnen Dat valt me eigenlijk wel een beetje tegen, want dat zou niet moeten mogen kunnen Oké, okay, dat was mijn frustratie voor deze week. Nog meer. Dat was natuurlijk wel een app van Apple zelf. Misschien dat dat scheelt. En voor hetzelfde geld is het een bug in iOS 6. Ja, dat kan ook goed. Er is nog een bug trouwens volgens mij. Ik gebruik de app Call Alarm. En die heeft ongeveer 40 seconden nodig om te starten. Dus ik denk toch dat ik of de VoA app of de Vo kalender ga gebruiken. Of de gewone Apple kalender weer. Maar die Apple kalender heeft dat probleem met die koppen. Ja, ik weet het gewoon nog niet. Misschien ga ik wel verder zoeken op het kalenderpad. Ja, nou je hebt ook nog weekkalender. Uh, uh, die heb ik ook weer eens gehad, maar die was ook niet echt naar mijn zin. Uh, Call-alarm vond ik tot op heden het beste. Ik, uh, ik heb hem ook weer eens uh, opgehaald en ik zag wel dat er ergens in de instellingen of dat er een schermpje is dat je voor de IOS 6 wat instellingen moet maken. Alleen die zeiden me niet zoveel. Misschien moet je daar eens even naar kijken. Ik heb gezien dat het er was, maar ze zeiden me ook niet zoveel. Maar misschien moet daar dan maar eens even wat over gaan lezen op internet of zo. En volgens mij kan je ook niet meer fatsoenlijk scrollen sinds die IOS 6 is. Moet je eerst iets selecteren, bijvoorbeeld in de instellingen. alvorens je verder naar beneden kan scrollen. En dat was met IOS 5, kon je sneller... ...naar beneden scrollen. Ja, dat klopt zolang je op de koptekst staat van, van instellingen of zo kun je niet scrollen. En um, wat je zegt, dat ja, heb ik ook gezien. En uiteraard dat als je in een mailtje bent en uh, je gaat terug... ...dan springt hij naar de bovenkant van de lijst van de mail... ...waar die vroeger keurig op het mailtje zelf bleef staan. Ja, ik geloof niet dat uh, iOS 6 nu de grote beloofde vooruitgang is... Uh, ...voor dingen. Hij heeft ook een aantal heel makkelijke dingen... ...maar die hebben we ook al eens een keer op een rijtje gezet. In de vorige podcast waar Tom het net al over had. Goed, nu de, wat mij betreft echt een valreep. Want dan ga ik afsluiten en dan ga ik naar huis toe. Door de regen. Nou, het valt hier een beetje mee in Diemen. Maar ik had nog wel een opmerking in de zin van... ...dat ik gisteren zag dat er een, een, een, een update van drive was... En daar werden ineens een heleboel uh, in-app aankopen, dacht ik, aangeboden. Maar het blijken toch losse apps te zijn. Ik heb er een paar gratis gedownload. En één heb ik er gekocht omdat me die wel handig leek voor, uh, ik dacht, 1.59. Dat was een appje waarbij, uh, waarbij beloofd werd. Dat je uh, in de iPhone uh, zou de iPhone zou kunnen gebruiken als een soort uh, USB drive. Dus dat je ook vanaf de computer via gewoon de verkenner, dus niet via speciaal FTP, dingen moet kunnen overzetten. Maar die functie heb ik nog niet terug kunnen vinden. En het merkwaardige is ook dat ik een nieuwe versie. Ik heb de, uh, de versie van, van uh, PhoneDrive natuurlijk gewoon uh, geüpdate. Die staat er ook nu? En nu staan er ineens twee versies, want er was ook nog weer in die uh, nieuwe appjes een nieuwe versie van PhoneDrive met maar vijf functies. En die andere had er 35 gratis. En ja, het is een beetje een rommeltje geworden. Ik dacht dat het een verbetering was, maar dat vraag ik me wel af. Want het is nu ineens een, een kakapofonie aan apps gevonden, geworden waar je de, de bomen, het bos enzovoort uh, door kwijtraakt. Ja, jammer is dat, dan schieten ze soms een beetje hun doel voorbij. Dat is... Uh... Bij phone drive volgens mij zeker gebeurd. Die USB-ding heb ik even gemist. Ik zal er ook eens te kijken. Want dat is natuurlijk wel interessant dat je de dingen gewoon als drive-letter zich kunt laten melden. Zoiets zou het moeten zijn. En er, werd ook, er wordt ook een tekstverwerker nu aangeboden. En een soort uh, ja, nou van alles en nog wat. Ik heb een paar dingen die gratis waren gedownload. En die ene heb ik dan gekocht omdat ik dacht dan, dat lijkt me wel handig. Maar het is er ook allemaal pas sinds gisteren, dus ja, nog niemand zal er veel ervaring mee hebben. Dus we moeten er maar eens naar kijken voor zover je phone drive hebt en, uh, en gebruikt. En je krijgt dus zo gauw je hem update, krijg je in dat scherm wat je dan als eerste opent, dan krijg je ook een, een, een soort uh, verhaal van ja, er is allemaal zoveel moois bijgekomen, wil je dat even bekijken? Nou, dan, uh, dan krijg je dus het hele spul op een rijtje, wordt je volgeschoteld. Ik ga zeker kijken. Er waren trouwens sowieso uh, machtig veel updates van, uh, van pakketten. Zowel natuurlijk omdat de iPhone 5 wat langer is en dat ze daar uh, gebruik van maken. Met allerlei spannende extra tapknoppen en tapbladen en gedoe. Maar ook natuurlijk vanwege iOS 6. Uh, op een gegeven moment had ik echt iets van 30 updates staan ofzo. zo. ik had van dus, nou nou nou nou, waar gaat dit over? En die opmerking die ik vorige week maakte betreffende die... Uh... Misschien was het alweer twee weken geleden. Dat je niet meer zag wat er nou in de update aan nieuwigheden was. Dat is er uiteindelijk nog wel. Maar het is allemaal wat lastiger terug te vinden. Dat beginscherm van zo'n app bestaat nu ook uit een stuk of drie tabbladen. Dat eerste is dan uh, informatie. En daar staat ergens aan het eind van de hele tekst staat dan wat er aan nieuwigheden in de update zit. Dus je krijgt eigenlijk altijd weer het uh, algemene informatiescherm volgeschoteld. En dan krijg je op een gegeven moment een tabblad uh, uh, reviews of uh, uh, ja, uh, waarderingen. Ja, dat mis je nu een beetje, want voordat je dat hele uh, updatescherm door bent, heb je al zoiets van, nou ja, oké, okay, ik geloof het wel even. En uh, nou ja, dat, uh, dan heb je nog een uh, gerelateerde uh, apps, heb je nog een derde tabblad. En daar staan dan kennelijk, die uh, ja, daar zullen we dan bij uh, PhoneDrive bijvoorbeeld wel al die apps staan die, uh, die ik nu uh, noem, of althans die ik gezien heb. Maar dat is een beetje wat daar in die appstore veranderd is. Ja, ik heb hem voor volgende week op de lijst gezet. Ik zal hem volgende week even doorlopen. Uh, ik vind hem eigenlijk veel mooier geworden. Uh, er staat gewoon veel duidelijker. Dingen vind ik maar. ze horen te staan. En als je snel naar die omschrijvingen wil, moet je even met de roto naar kopregels draaien. En dan een paar keer vegen, dan kun je gewoon kopspringen naar de diverse delen van dat verhaal. Ja, daar was ik inmiddels ook wel ongeveer achter. Jongens, wat is nou een rotor? Ik hoor dat vaker, maar wat is dat? De rotor is een ding um, waar je met twee vingers draait op het scherm. En met de rotor bepaal je wat je met snel hoog-laag vegen doet. Dus je kunt met één vinger snel naar boven vegen of snel naar beneden vegen. En de rotor bepaalt wat dat uh, doet. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de rotor op tekens staat. Dan kun je dus teken voor teken voor lezen met één veeg naar beneden, pak je het volgende teken. Staat de rotor op woorden, dan kun je woord voor woord een tekst door laten lezen. En staat de rotor op een hele mooie nieuwe, dat is regels, dan kun je regel voor regel doen. En staat die op spreeksnelheid, dan kun je de spreeksnelheid instellen. Oftewel, die rotor bepaalt wat het doet en je kunt van allerlei dingen in en uit die rotor halen. De rotor draai je met twee vingers. Je doet het of met uh, bijvoorbeeld een wijs- en een middelvinger. Je plaatst ongeveer twee centimeter van elkaar midden op het scherm ergens. Maakt niet uit waar. En je doet net alsof je uh, ja, zo'n vleugelmoer aandraait, Of dat je een oude telefoonschijf draait of zo. Het kan ook met je duim en met je wijsvinger. En dan gaat hij... Die... Ik zal hem even pakken. Deur van de Velden. navigatie. Als het Deinend de een rotor 09, verticale navigatie. Dat betekent. Kopregels. Spreekt snelheid. Volume. Tint. Verticale navigatie. Hoor je dus een soort viepje? Een toontje, en dan. hoor je waar de rotor op staat. Ja. Ik heb het gevonden. Dankjewel. Ik vind het een zeer fijn stukje implementatie wat ze daar. Uh, Gedaan hebben. En de de, als je dus dingen uit de rotor wil weghalen of wil toevoegen, doe je dat in instellingen, algemeen, toegankelijkheid, voice-over. Dan heb je de gewone rotor, dan kun je aanvinken wat je allemaal in de rotor wilt hebben staan. En je hebt ook nog een, uh, een taalrotor, waarbij je dus allerlei verschillende talen in de rotor kunt zetten. Het verhaal is duidelijk, die twee instellingen wist ik. Dankjewel. Oké, okay, dan is het wat mij betreft uh, einde vragenuur van 12 oktober. Wens ik jullie een heel tof weekend en tot het volgende vragenuur van de 19e. Kom ik nou nog aan de beurt? Nee hè? Ik heb toch nog twee dingen die ik zeggen wil. En dat ga ik doen ook. Uh, ten eerste is het zo dat ik het vragenuur niet te lang vind. Ik vind het uh, alleen maar ontzettend leuk. En ik hoop dat het blijft. En het tweede is, maar ja, dat, dat kan misschien ietsje meer tijd kosten. Uh, als je een spraakmemo opneemt in Kalender. Wat gebeurt er dan als je gaat synchroniseren met je gewone agenda? Op de, bijvoorbeeld op, met de agenda op de computer. Jij mag nog aan de beurt komen. Hoor. Ik wist niet dat je nog aan de beurt wilde zijn eigenlijk. Ehm... Um... Jij vindt de vraag u mooi. Ik, dat is fijn. Dan, uh, we gaan gewoon kijken. Ik denk dat het voorlopig wel zo blijft. Maar het kan ook zijn dat mensen Nou ja, reacties horen vind ik wel. Um, ik, dat hangt denk ik van de versie van Outlook af die je gebruikt. Volgens mij kan Outlook 2003 geen spraakmemo's synchroniseren. Dus dan worden ze gewoon niet gesynchroniseerd. En Outlook 2007, 10 en Outlook 2013 kunnen dat wel... Dus dan neemt hij ze gewoon mee. Als je synchroniseert met Google Agenda of met iCloud, worden ze wel gewoon meegenomen. Waar komen ze dan? In welke agenda komen ze dan? Is dat Google Agenda is dat een eigen agenda of zo? Die, die, die, ik niet, die ik niet gebruik? Dus bijvoorbeeld? Ja, Google Agenda, dat is een agenda die eigenlijk uh, multiplatform gebruikt kan worden. Dus die kun je op, op het net benaderen of er is een app voor om dat te doen. En die ondersteunt wel uh, geluidsafspraken of geluidsaantekeningen. Oké. Okay. Ik, uh, ik had nog iets, maar dat ben ik even vergeten. Dus uh, dat komt de volgende keer. Dus je bent volgende keer weer aan de beurt. Dat is mooi. Dan hoor ik je de volgende keer weer. En van we nu een fijn weekend. Hoi, hoi.